Het was gewoon al warm en dat is mooi. Dat is leuk. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. En goedemorgen Charlotte. morgen. Lekker geslapen dames. Het was redelijk warm. Ik heb heel weinig geslapen. Oei. Ja, wie weet wat dat geeft vandaag. Ja. Oei en uh, mag ik ook weten wat er gebeurd is of, uh... Nee, nee, oké. Okay. <laughs> dus, heb ik het ook gewoon niet gevraagd. zo, lieve luisteraar, hopelijk jij wel. Drie over zes.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 Ja, ja dat blijft toch wel geheimzinnig. Maar het is, het is helemaal niet spannend, daarom wou ik het niet vertellen. Ik heb gewoon heel laat gewerkt en dan was ik heel laat gaan slapen. Dan was ik boos op mezelf, omdat ik heel laat was gaan slapen, waardoor ik niet kon slapen. En dan werd ik elk half uur wakker, omdat ik dacht, oh nee, ik ga mij overslapen. Oh. Ken je zo'n nachten? Ja, zeer herkenbaar. was dus, ja, heel wakker. Ja, ah wel, oh. soms krijg ik dan zo net zo dat laatste <laughs> beetje... Ja, dat je eruit perst. Ja. En dat kan boeiend worden, hoor. Herkenbaar voor de mensen die nu wakker zijn, die zeggen van... Ja, je moet dan slapen en dan gaat het niet. Dan gaat het niet. Maar hoor. het wordt een goede donderdag, Kim. Kom aan, we maar, we steunen jou Het de rest van de wereld. Lieve luisteraar, hoe heb jij het koel gehouden? Goedemorgen, morgen, de Pointer Sisters. Goedemorgen, Peter en Kim. Radio 2. Stel je voor dat je de ping nu al zou horen. En dat je die uh, koffiemachine nu al zou kunnen winnen. Is hier een ping? Het is een tuin. Bonjour, Jovi, goedemorgen. Bon we keep the faith, het is 11 over 6. En ze zijn al aan het botsen, zie je, vertel eens Mona. Goedemorgen, inderdaad, op de binnenring rond Brussel, hinderen in Sint-Steven-Swonuwe. De rechterijstrook is daar al dicht door een ongeval. En nog hinder op de E314 van Leuven naar Lummen in Holsbeek, want daar staat een defect voertuig op de spitsstrook. Je donderdag begin. Een donderdag, 7 september, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat we een hittegolf kunnen krijgen. Charlotte van het Nieuws, wanneer krijgen we nu exact een hittegolf? Wanneer kunnen we van spreken? Uh, wel, Als we vijf dagen na elkaar uh, warmere temperaturen hebben dan 25 graden. En ah. als minstens drie van die vijf, uh, 30 graden zijn dus boven de 30. Ja. Dus dat zal vandaag dus of morgen dan we, gebeuren? Ja, dat zou kunnen. Hè. Gisteren hadden we het al, vandaag al. En dan moet het nog een beetje langer 25 graden minimum blijven. Oké. Okay. Ja. ja. Beervrouw Jacot, die uh, horen we over een uurtje ongeveer, vertelt er jou alles over. Het blijft zomeren vandaag. Sowieso lekker 30 en meer. Wat ben je aan het zoeken, uh, Kim? Ah, niks. Ik, ik heb even mijn horloge uitgedaan. Ah ja. Omdat uh, het wat veel lawaai maakt. Het was veel te warm ook. Ja. Ja, zo. <lacht> kunt er nogal, uw arm kan er serieus van afzweten. Goedemorgen, Bart Smolder, uit Hulshout. Hey, heel goedemorgen, allemaal. Bartje, Bartje, Bartje, je bent chauffeur. Wat zit er in de bak vandaag? Uh, binnendeuren. Wie dat? Binnendeuren? Wat? Ah, Binnendeuren. Binnendeuren. Wat ja, dacht je dat was? Beendeuren of zo? <laughs> Een beendeur, ook oh, goed. Binnendeuren. Nee. Binnendeuren. Mooi zo. Ja. Zeg, maar hoe hou jij het cool? Uh, door bij mijn narco te zitten. Zo eenvoudig is dat. Ja, ook, niet te, ook niet te fel zetten, hè. Dan krijg je het snot. Nee, nee, zo 21 graden is meer als genoeg. Teeran. Perfect. Binnendeur, airco, prima. Zeg Bart, hou Radio 2 op, want voor je het weet, hoor je de ping. Vanmorgen spelen we voor een, uh, een koffiemachine. Zou je die kunnen gebruiken? Uh, zeker wel. En ik heb maandag al meegedaan, maar hebben we me niet gebeld. Net niet. Smeerlampjes hier van Radio 2. Maar Bart, blijf, <laughs> blijf volhouden. Dus. Houden van je kerel. Oké, okay, inderdaad. Radio 2. Ah, maakt ze ooit slechte muziek? Nee, Miley Cyrus, I Used To Be Young. Ja, yeah, I Used To Be Young, die is al over de 30. zou je niet zeggen hè. Goedemorgen, 13, 14 over de bulletproof, There's no you, I don't dress the same. Me and you say, I was yesterday, I've gone on separate ways.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 I know I used to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know I used to be wild, that's cause I used to be wild. Those wasted nights and not wasted, I remember everyone. I know I used to be crazy, that's cause I used to be I used to be young. Waarom doen jonge gasten zo'n zotte dingen? En waarom was het vroeger niet anders? Dat hoor je over twee minuten en een half. Slaap zoals je bent. Ontdek nu jouw persoonlijk slaap-DNA. En geniet van een goede nachtrust. Dankzij de Ergosleep Bedbode en Matras. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.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 De school, alle hens aan dek met klemannen in uw stek, wordt het snel weer al te gek. Ik heb iets stop als ze naar school door moeten. Kom even langs de shop voor wat brooddooschoenten. Wordt ook komkommer, vol met vitamintjes. Een favoriete snack van uw favoriete kindjes. Ontdek de super makkelijke verse groentjes van Albert Heijn. En bekijk zeker ook de nieuwe aflevering van onze webserie op de wereld in het klein.be Dat is het lekkere van Albert Heijn. Mahel van Eckenhuizen heeft een goede vraag. Hoe speel ik mee aan de wedstrijd? Ping. Gewoon, als je ergens de song hoort en de microfoon komt erin en je hoort ping, ping, ping, dan heb je ping naar de app van Radio 3. Zo simpel. Bon, zometeen een onwaarschijnlijk straf uh, verdwijningsverhaal uit Leuven. Maar <lacht> eerst nog even kijken. Als je jonge mensen in huis hebt, tieners, heel jonge kinderen, dan kan je natuurlijk de TikTok uitdagen, de challenges. Het kan heel gevaarlijk zijn. Charlotte van het nieuws er iets maf's aan de hand. Ja, TikTok is die app waarbij je korte filmpjes kunt delen hè, met elkaar en veel filmpjes zijn dansjes of handige tips, uh, life hacks. Mm. maar er zijn ook veel filmpjes van mensen die elkaar uitdagen uh, bijvoorbeeld om een ei kapot te slaan op het voorhoofd van een kleuter en dan kijken hoe die reageert wat? die reactiefilmen, dat dan doorsturen veroorzaakt hilariteit een lepel nootmuskaat opeten bijvoorbeeld en dan filmen wat de reactie is als je dat opeet wat is daar mis mee? Met de... Je weet wat de reactie gaat zijn, toch? Ja, gewoon een heel echte in... smaak, poederachtig. En het kan ook heel giftig zijn in bepaalde dosissen. Dus ja. dat maakt het dan weer gevaarlijk. Hè? Dus je, je wil die reactie zien, maar je moet ook aan de gevolgen denken. Uh, en onlangs stierf er iemand in Amerika omdat hij te veel pikante chips had gegeten voor een jaar. Oei! Ja. Uh, en drie dagen geleden is er een school ontruimd omdat een leerling daar een kloorbom had gemaakt. Dus ook dingen gezien. Uh, en dan filmen en dan daarmee populair willen worden. Het houdt wel wat risico's in natuurlijk. Niet doen thuiskindjes, maar het is ook niet nieuw. Nee. dat toch vroeger ook allemaal? Ja, op school en zeker ook in jeugdbewegingen. Vanmorgen hadden we het hier nog met collega's over de pisquiz bijvoorbeeld. Kathleen van onze redactie heeft dat nog gedaan. Zoveel mogelijk water drinken zei ze. En dan, ja, op korte tijd, veel water drinken kan ook schadelijk zijn. Ja, super gevaarlijk blijven. Deden jullie echt zo'n dingen? We deden wel wat maffe dingen, ja. Je ja, had zo bijvoorbeeld ja, een lang verhaal om uit te leggen, maar het kwam erop neer dat je jezelf kon laten flauwvallen. Dat, euh, ja, dat werd geprobeerd. Niet oké, okay, uiteraard. Maar dat hadden we TikTok ook niet voor nodig. Was ik weer een brave dut, zeg. Ik denk het, ja. Maar wat is dan met dat? Een piskwis. Ik sta er echt mee Vincent, dat jij er ook iets mee te maken had. Ah. Bon, uh, niet doen. Dat vooral. Vooral dit ook. maai, jongen. Een onwaarschijnlijk straffe verdwijningszaak. In Leuven, in Vlaams-Brabant. Daar is een robotstofzuiger verdwenen. Wat is dat allemaal? Het is Barry. Hij heeft ook zelfs een naam. Barry is verdwenen. Het is een witte robotstofzuiger. We beginnen al meteen met een most wanted of zo. Een foto, ik zie het al hangen. Het uh, plat cirkelvormig Het maakt het huis vanzelf proper. Maar Barry heeft... Um, ja, dus de deur van het huis van Barry stond per ongeluk open. En Barry is ontsnapt. Oh, en uh, de straat opgereden. De straat zal ongetwijfeld proper zijn, maar het gebeurde in de buurt van het Stapelhuisplein in Leuven. Dus iedereen daar in de buurt. Misschien toch eens gaan kijken of je Barry hebt gezien. Barry. Ja, hij moet ergens zijn, hè? Ja. Dat hij die ook een naam geven. Ja. Doen jullie dat niet? Ja, ik heb, ik heb zo'n robotmaaier, die geef ik wel een naam. Die heet Eddy van Snellen Eddy. Weet je nog, van Chris van den Durk, ja, ja. van vroeger. Dat hij heel traag rijdt. Oh, God. God. <lacht> Oef, ja, heb, je, heb je een naam? Ah, ja. Ik huishoud toestellen met namen. Maar dat is dan... fonds um, wij hebben een fonds uh, Een Marcel. Maar het is zo opvallend dat het zo wat oud-Vlaamse namen zijn. Hè, mannelijke namen. Ja. Heb, heb je ook een Tarzan. <lacht> God, dat is iets anders. Dat is iets anders waarschijnlijk. Kom je even naar jou, lieve luisteraar? <lacht> Jawel, hè? Heb jij er Nee, nee, ik kan dat niet aan. Nee, toch niet? Ik ben, ja, laat maar. Zeg maar, ja. heb je zelf namen gegeven aan je elektrische apparaat en je stofzuiger? Deel ze even in de app van Radio 2. Maak ons gek met de namen van je robotstofzuiger. Ik denk dat Charlotte erin heeft. Nee, Radio 2. Goedemorgen, 23 overzet. Het is een hele gekke donderdag hoor. Morgenmorgen is de morgen, Het is de warmte, het geemt het geemt Radio 2. En dit, dit is om wakker te worden. Rond de reizen zondag, goedemorgen. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die in brand te de Gordijnen dicht vandaag schijnen licht, jouw gezicht zie ik vaak. van Disco Chic en Le Freak. Het is bijna half zeven, maar er komen heel veel mooie namen binnen. In verband met die verloren gelopen of verloren gedraaide stofzuiger in uh, Robotstofzuiger in Leuven. Mensen geven een echt namen aan een stofzuiger. Oh, Ik heb al zo gelachen. Marcel bijvoorbeeld zegt mijn stofzuiger heet Wilma en ze uh, is zalig, ze vraagt nooit opslag. Oh, Wilma, zoals bij de Flintstones. Wilma! Wilma! Komt altijd, fantastisch. <lacht> Philip Jansen zegt ook een goede George Cleany voor zijn zwembadstofzeiger. <lacht> <lacht> maar ja, ik vind de winnaar toch wel Fabien. Uh, die zegt onze stofzuiger heet Mike. Mike Dyson. Oh, mooi, mooi. Er was ook nog een West-Vlaamse binnengekomen. Dit is een beetje een moeilijke. Hij heet Rita. Rita in het West-Vlaams voor je grasrobotmaaier. Je moet het even uitleggen, Charlotte. Giert de Kloet schrijft op zijn plat. Vlaams moet dat dan zijn. Rita van Rita Hazoff. Rita Hazoff. Rita Hazoff Rij het ha, gras het af. Helemaal mooi. Als je in West-Vlaanderen zit, hoor je zo meteen het nieuws uit je buurt. Ook de andere provincies. Eerst het nieuws van Charlotte. Goedemorgen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zeven andere verenigingen hebben bij de Raad van State een aanvraag ingediend om een beslissing van staatssecretaris voor asiel en migratie de moord te stoppen. Alleenstaande mannelijke asielzoekers krijgen geen opvang door plaatstekort en de verenigingen noemen dat illegaal. En Anderlecht heeft op het laatste moment nog een toptransfer geregeld. Torgen Hazar heeft een contract getekend voor drie jaar. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Door een stroompannen zullen in het Antwerpse Stuivenberg ziekenhuis geen operaties meer plaatsvinden tot aan de sluiting. Dat is elf dagen vroeger dan verwacht. Sinds gisteren kampt het ziekenhuis met een onverwachte pannen aan een grote dieselgenerator. Alles draait er nu op een noodnet. Daarom heeft ZNA besloten om vanaf nu geen operaties meer uit te voeren in Stuivenberg. Er worden ook geen nieuwe patiënten meer opgenomen en medische beeldvorming is er ook onmogelijk. Het Stuivenberg ziekenhuis wordt binnenkort dus vervangen door het nieuwe Kadex ziekenhuis op het eilandje. In Zwijndrecht hebben duizend mensen een politiek debat gevolgd over een fusie met beveren en kruibeken. 220 zaten in de zaal en 740 volgden het achter hun computer digitaal. Alle partijen uit de gemeenteraad kwamen hun standpunt over die fusie verdedigen. De debat verliep rustig, al botste de mening over die fusie nog steeds, ook binnen de coalitie van het gemeentebestuur. Anne van Damme van CDMV is voor en Steven Vervaat van Groen tegen. Omdat voor ons de fusie eigenlijk de beste garantie is om de dienstverlening die wij nu geven aan onze mensen om die ook op lange termijn te blijven garanderen. Waar we zien dat we anders onze financiën echt onder druk komen en dan het grote probleem van onze politiezone. Als wij niet meer het beleid kunnen voeren dat wij hier hebben, dat er heel erg op gericht is om ja, de, de, de lokale problemen aan te pakken, lokale uitdagingen, als wij dat kwijtspelen, dan gaan wij ook de eigenheid van onze gemeente eh, zien teloorgaan. Meningen lopen uit elkaar, dus op zondag 17 september mogen de inwoners van Zwijndrecht via een volksraadpleging laten weten of ze voor of tegen die fusieplannen zijn. Sportief nieuws uit Mechelen, want het parcours van de loopwedstrijd dwars door Mechelen is voorgesteld. Een traject van 10 kilometer, het is helemaal nieuw. Je kan onder meer langs de IJzerleen, de Vijfhoek, de Kruithuizen, de Bruel en ook onder de Brusselse Poort lopen. Maar het hoogtepunt wordt wellicht het stuk dat je kan lopen door de nieuwe, vorig jaar geopende Margareta-tunnel. De afgelopen jaren waren er steeds minder deelnemers voor dwars door Mechelen en met dat nieuwe parcours en het nieuwe concept moet het veranderen, zegt Greg Broekmans van organisatie Golazo. De stad is de laatste jaren. Vernieuwd, dus hebben we ook beslist samen met het stadsbestuur om het parcours ook grondig te vernieuwen. Start en finish, nu samen zijn in het centrum van Mechelen, zal veel lopers plezieren. Maar ja, de eyecatcher op het parcours wordt toch wel de passage door de Tangent, door de Margareta-tunnel. Uh, dat is wat mensen aantrekt, hè. Uh, unieke parcours. We lopen op plekken waar je normaal niet kan lopen. Het evenement noemt Angie uh, dwars door Mechelen. Ik denk dat het parcours echt wel dwars door Mechelen is en dat dit alles van de stad laat zien. En goed nieuws voor biljarter Eddie Merks. Hij heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen op het WK3-banden in het Turkse Ankara. De biljarter uit Aardselaar verdedigt er zijn wereldtitel en stoot dus door naar de tweede ronde. Zonnig weer vandaag. We halen 30 graden en dat blijft ook zo morgen, overmorgen en tot en met zaterdag. Meer nieuws uit je buurt in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de banden hangen bijna aan het tarmac van de warmte. Waar staan de files vanmorgen? Op de binnenring rond Brussel. Daar sta je 10 minuten in de file van Strombeek tot het viaduct van Vilvoorde. En verderop goed uitkijken in Sint-Stevens-Volue. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Ja, ik vind het altijd zo'n uh, leuk effect geven als je dan kijkt op de tarmac. Een beetje daarboven zie je zo alles trillen. Zo. Allee, bon, hè. het is uh, persoonlijk. Ja.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 Prima Donna Events presenteert Het Zwanemeer Het meeste werk van Tchaikovsky Met meer dan 100 artiesten en live symfonisch orkest Beleef het meest romantische ballet van 3 tot 7 oktober en 18 tot 21 april in Oostende, Brugge, Hasselt Antwerpen en Gent Tickets en info primadonnaevents.be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 Die hebben het zeker over de nieuwste laptops van Bol.com. Want of je er nu eentje zoekt voor je studie of het streamen van films en series, je valt als een blok voor de laptops van Asus. Zoals de Asus X515 met Windows 11. Haal hem nu voor maar 539 euro op Bol.com. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. She's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, my mind She'll make you curse, but she'll bless it She'll rip your shirt Goedemorgen. morgen. Fantastische morgen, waar we daarnet een, uh, ja, een, zeggen, een zaak hadden over een verdwenen maairobot. Nee, stopzuigerobot tenminste. Barry is ontsnapt uit de deur of uit het raam. Hoe ja, heet we hij ook alweer? Barry. En Barry. Ja. Een opsporingsbericht bij deze. Ja, Zeer alweer. veel namen die binnengekomen zijn. En ook Joost Kokuit uit Lauwe. Die gaat nog veel verder. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. dag met... Kim. Goedemorgen. Hoe zit het met jouw situatie? Ja, we hebben uh, vijftal jaar geleden onze eerste My robot gekocht. En uh, we hebben die de mooie naam uh, James toegekend. Mooi. <laughs> ja. Eindelijk zomaar. Ja. En of als dan... hij van hulpje, want James werd vroeger vaak gebruikt voor een butler. Komt het daarvan? Ja, ja in, in principe wel. Want uh, wij barbecueën vaak, als het heel goed weer is uiteraard. En dan... ...is die aan het werken, terwijl wij daar aperitieven, barbecuen... Ja, en het, dus en het een... mooie is, je hebt niet alleen een maairobot, je hebt ook een stofzuiger. En hoe heet die? Die heet Linda. Oh, ja. goede naam. Goeie naam. Kijk, ja, ja, ja. James en Linda. Al maar geen kinderen van komen. Dat zou toch die, mooi zijn. Goed. Die houden we wel van elkaar. Ja, het beste. Of voorbehoedsmiddelen. Joost, dankjewel. Fijne ochtend, hè, man. Ja, graag gedaan, hoor. La. Lieve mensen, heb je de brooddoos al gemaakt voor vandaag? Voor je kinderen op school of voor jezelf op het werk? Je hoort dit echt veel. Moeten we echt eens over spreken. Er zijn een boel kinderen die niks meekrijgen krijgen naar school om te eten. Of een zak chips of een oude suikerwafel. Ik verzin het niet. Het gebeurt echt. Dus zijn er acties om daar iets aan te doen, zoals Brooddoos nodig, een actie van de organisatie Enchanté. Die willen die dozen weer vullen en die zoeken geld. En onze Radio 2, Messi-chef, onze kok Jelle Beekman, die steunt die actie. Goedemorgen Jelle, daar in Brugge. Hey. Goedemorgen, goedemorgen. Op dit moment te horen en zie je hem in de app van Radio 2 uh, of op VRT1 live. Ja Jelle, die brooddozen bij jou thuis, hoe ziet dat? Oh, die zijn heel simpel hoor. Bij mij zijn ze heel simpel, maar ik heb uh, elf jaar als maatschappelijk werker gewerkt. En we uh, hebben in heel veel scholen gezeten in het grenzen. Uh daar ja, net zoals je zei, heel veel uh, gezien. Eén op vier uh, kinderen komt met een uh, slecht gevulde broodhoes of uh, lege broodhoes uh, naar school. Nou, ik, heb, uh, ik heb een leerling gehad, mijn laatste uh, het jaar. Die uh, klikt altijd als, alsof je eten mee had. Die had altijd zo'n mooi pakketje aluminiumfolie mee, maar in de aluminiumfolie zat alleen maar meer aluminiumfolie. Uh, om toch te doen alsof die eten mee had oh. naar school. Dus er zijn echt heel veel schrijnende situaties. En scholen en leerkrachten doen daar heel veel aan. Uh, vaak met heel veel uh, eigen middelen en met vooral heel veel goesting. En, en met uh, heel veel empathie voor die gezinnen. Mm -hmm. uh, en dan ben ik op zoek gegaan naar een organisatie. Eerst om zadel te starten. Maar dat was grotewust nodig. Daar wel. En toen ben ik daar nu drie jaar ambassadeur van. En uh, samen proberen we eigenlijk. Dus als je echt geld in te zamelen, die rechtstreeks naar de scholen gaat. Um, en daar doen de scholen van alles mee om ervoor te zorgen dat elk kind um, een gelijke start heeft. We spreken altijd over gelijke kansen in het onderwijs. Uh, maar hoe gelijk zijn, uw kansen als je met een negen maart naar school gaat. Maar wat een uh, hard verhaal. Een zilverpapier en naar een zilverpapier insteken om dat allemaal te maskeren. Vandaag Denk als ouder. Ook ja, dat veel is ongelooflijk. Ja, die zat al zo. Als je dat moet doen, ja. dat moet verschrikkelijk zijn. Vandaag maken ze gewoon ja, altijd de voorouders. Voor elke leerling in de school Ter Poorten in Liswegen bij, uh, bij Brugge. Ja, die ouders, je wilt er nog iets over zeggen, Jelle? Ja, die ouders kiezen daar ook zelf, dus niet met slechte bedoelingen. Hè? Die ouders kennen ook gewoon soms niet, niet, niet veel beter en die proberen een kind ook uh, door alles goed te doen om te zorgen dat die kinderen niet uit de boot vallen of dat het niet opvalt. Dus uh, ja, dan zie je echt heel veel schrijnende toestanden. En dat is in elke school zo. In, in, bij elke school, in elke klas zit er wel een kind uh, die, die ja, met een lege mag naar school gaat en dat is echt schrijnend. Jelle, zit ja. het overal verspreid of zie je het meer in de steden? Want ik heb zo zelf eens iets willen opzetten en dan merkte ik dat bij ons, bijvoorbeeld in de dorpen, daar minder nood aan was, wat ik heel fijn vond. Maar is het iets lokaal? Nee. Maar, uh, natuurlijk, ja, de, de, de populatie van armoede is natuurlijk vaak iets groter in de grote delen. Uh -huh. Maar we zien ook bijvoorbeeld, uh, vandaag gaan we naar een school in Lisserwegen, dat is, is Randbrugge. Uh, uh -huh. um, waar ook veel um, arme gezinnen wonen, omdat het daar natuurlijk goedkoper is om, om te yeah. wonen. En daar, daar moeten we ook altijd blijven op letten. Het zit echt, het zit echt overal eigenlijk. Yeah. En, en dat zijn vaak ook gezinnen die heel vaak verhuizen naar andere scholen, omdat ze het gevoel hebben van deze. Ze zien ons. Het is echt een manier om te surviven eigenlijk. En ja. met die organisatie kunnen we er echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat die jongens zich ook niet gestigmatiseerd voelen. Ja. Um, het, zijn, het zijn kleine dingetjes. Mensen kunnen broodjes doneren en daar gebeurt mm -hmm. heel veel moois mee. Dat is echt een heel mooi initiatief. Maar bij ons op Radio 2, Messi Chef Jelle over de actie: broodjes nodig omdat ieder kind een goede maaltijd mag hebben. Ja, ik vind heel mooi deze soort acties. Maar Jelle, hoe kunnen we dit gewoon structureel oplossen? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ik, ik hoop eigenlijk een beetje dat door die acties, dat de overheid uh, wat wakker geschud wordt. Hè. We hebben in Zweden en Finland, uh, is ieder op school al gratis. We zien daar veel grote um, voordelen uit, zowel naar preventieve gezondheidszorg als naar uh, kinderen op school, mm. als uh, uh, intellectueel. Ik ik hoop dat het ooit in de politiek opgepikt wordt. Mm -hmm, ja. uh, maar ik denk, ik vrees dat we nog een, een lange weg uh, voor het project. hebben. Het, het is echt heel belangrijk en zoveel voordelen op zoveel vlakken. Maar ja, we gaan positief eindigen. Ik heb bij dit altijd het gevoel van ik hoop dat bij de politiek opgepikt wordt. En dan is er vandaag een minister die het moet ja, gaan uitleggen ja, dat hij ergens dat. tegen een combi zou gepist hebben. Um, Zweden en Finland, je zegt daar in die Scandinavische landen zijn ze toch echt een pak slimmer. Ja, tuurlijk. En dan is het voor elk kind gelijk. Ze voelen zich gelijk. Het is voor iedereen hetzelfde. Fantastisch. Ja, lieve luisteraars, ja, gevoel, das is fantastisch. deel het gerust in de app van Radio 2. Maar zoek het op, brooddoos nodig en die, uh, die, actie, die organisatie Enchanté. Mm -hmm. Dankjewel, Jelle Beekman. We gooien het zo meteen ook bij ons op de sociale media. Fijne ochtend, Ariman. Ja, bye-bye. Dag. Yo, doda. Er zijn gelukkig nog goede mensen zien. En ze heten Jelle. Goedemorgen.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 the same, get you another name, switch up the battery. I'd rather be Veronique Ik had een vraagje van wie kiest die prachtige muziek tussen de praatjes door. En wel, uh, dat is Luc. Ja. Luc en Luc is een kenner die weet onze dat. Onze Luc. Echt waar. Een beetje zoals onze, het kon onze stopsteiger geweest zijn, maar dat is onze muziek eh, samenstellen. Ja, en die Luc. weet daar alles van. Dankjewel, Goed gedaan, Luc. Devin Baston, die uh, laat nog even weten, komt uit Vilvoorde. Acht jaar geleden was er al een reportage in Koppen, nieuwsreportage op VRT, over lege brooddozen. Ja, dit, dit is... Acht jaar geleden, hè. En onze politiek heeft nog steeds niets gedaan. Dat gaat... Uh... Nog een keer acht jaar wachten, ja. Er zijn verkiezingen. Het zou een prachtig programmapunt zijn. Toch? Iedereen een volle broodhoes. Bo, we gaan nog over eten door, lieve luisteraar hier bij Radio 2. Want we moeten naar... Margot van de regio. Want er is een opvolger voor de Smurfentaart. Als je die nog niet kende, goed luisteren naar Margot van de regio. Goedemorgen, Margot. Hallo, goedemorgen. Voorlopig sta je nog gewoon lekker buiten met de opgaande zon. Ziet er weer goed uit. Dat kan je zien in de app van Radio 2. Um, bon, ja, vertel eens, de smurfetaart. Er is nieuws over. Ja, er is nieuws over. En ik moet eerlijk toegeven dat ik tot gisteren zelf nog nooit van een smurfetaart uh, zelf heb gehoord. Het is voornamelijk. Ja ik, weet het. ja, ik weet het. Maar alle andere Oost-Vlamingen en West-Vlamingen gaan mij denk ik, begrijpen. Want de Smurfetaart is vooral een ding in uh, Limburg, de Antwerpse Kempen en in uh, Vlaams-Brabant. Mm -hmm. Het is een taart die uh, gemaakt is van vanillepudding en abrikozenjelij. Die wordt dan in de oven geschoven. En als die daaruit komt, wordt daar nog een goede portie slagroom, uh, witte chocoladeschilfers en poedersuiker mm -hmm. overgestrooid. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. inderdaad. Het heeft eigenlijk dus niks met de Smurfetaart zelf te maken, al zou je wel kunnen zeggen dat die witte slagroomtoefjes hoedjes van de smurfen zijn, maar het heeft vooral die naam gekregen omdat de taart is uitgevonden wanneer het smurfenlied van uh, vader Abraham super populair was in Vlaanderen. Nee. Uh, en, jawel, jawel. En het is allemaal bedacht door Etienne en zijn schoonvader en die Etienne die heeft dus nu een nieuwe taart bedacht, een opvolger voor de smurfentaart um, en ik ben onderweg naar een bakker in um, münster bilzen in Limburg die die taart voor het eerst gebakken heeft. Die wordt eigenlijk pas deze middag uh, aan de wereld voorgesteld, maar ik mag die straks in primeur aan jullie al uh, laten zien, laten proeven. Maar ik ben aan het denken, zou ik nu al iets verklappen of zou ik het nog, nog zo? Nee, je hoeft nog niks te verklappen. Nee, dus de nee, opvolger van de smurfentaarten. Hoe zou die kunnen eten en wat zou dat zijn? Kooit even een groep, lieve luisteraars, Doe maar eens een gokje. Maar het smurfen lied, jongens. Maar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 Ja, zing maar na. En nu de tweede stem. Kunnen jullie door een waterkraan? Wij kunnen door een waterkraan. En ook door een sleutelgat. Ja, ook door een sleutelgat. Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Ja, daar kunnen wij ook op spelen. Vinden smurfen dansen fijn? Ja, maar alleen op dit refrein. La la la la la la la, la. Wie is daar verkeerd en het smurven? Laat heet. netjes mee. Yes sir. Laat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 Ik, werd, ik, werd, ik word helemaal gek van het smurf. Ja, je hebt daar iets mee. Goedemorgen, morgen. Radio 2. Maar ja, ik had, ik had vroeger de LP van Vader Abraham waar het smurflied op stond. En daar stond hij dan met, met zo'n hele enorme smurf kapot gespeeld. Maar dus de opvolger van de smurf daar, wat zou het kunnen zijn? Isabel van den Bossen, die had nog een, een gokje uit hammen. Isabel, wat denk je? Een Barbitaart natuurlijk. Hè? Een Barbitaart. Helaas, nee, het, is geen ja, het is wel zeer actueel, maar geen -taart. Helaas. Geen barbitaart. Oh, sorry. Nee. sorry. nee, het is ja. niet erg, Isabel. Toch fijn dat je even ja. wat meer Fijne ochtend nog. Ja. Dank je wel, graag. Ik kwam ook nog Bart Smolders, die maakte vroeger ook een troltaart. Dat is hetzelfde, maar met krieken en donkere chocolade. Ja, klinkt heel lekker. Maar wat ik ook leuk vind, Christel zegt misschien de gargameltaart. Als opvolger van de Smurfetaart. Het ja. zou zo maar kunnen. Nee, het is geen uh, gargameltaart. Je zal moeten blijven luisteren tot Margot van de Regio het weet. Um, was nog eentje? Ja, de ploptaart. Wesley van Laar heeft die voor, zichzelf, uh, voor, voor zijn kinderen gemaakt. Is met granny schmidt. Zo van die appels. Een beetje nee. zuur, hè? Ja, ik wist dat kabouters zo zuur waren. Ja. Kijk, weer iets bijgeleerd. En hier Ilse, vriendin van de show, zegt een goeiemorgenmorgentaart. Oh. Op zondag 10 september trekt Vlaanderen er weer op uit voor Open Monumentendag. Ontdek de verhalen en tradities achter onze monumenten en ontmoet de mensen die zich er met hart en ziel voor inzetten. Ook in jouw buurt zijn er weer heel wat gratis activiteiten. Je vindt ze op openmonumentendag.be samen met Radio 2. Een beetje durf kan uw leven veranderen. Daarom zoekt Europabank samen met u naar de beste persoonlijke lening op afbetaling. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Bij Total Energies begrijpen we dat elke zelfstandige energie verbruikt op zijn eigen manier. Een beetje. Veel. Soms tot je er zot van wordt.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 Krevel. Back to school bij Crevel. Bestel nu je laptop via klik en collect op crevel.be. Eén uur later ligt het al klaar in je winkel. Krevel Leef beter. De producten van Boni staan voor een breed en betaalbaar assortiment. Van babyluierbroekjes en doekjes. tot babykoekjes en papjes voor, eh... Uh, ah, blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod... dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis... Een merk van Colruyt Groep. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Wat voor job je ook zoekt, als schrijnwerker, chauffeur uh. of levertemmer. Trixo vindt het. Is het dat best aan de leiband? Trixo sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op trixoxx.be. De ping, een smurfetaart in de jaren 90. De donderdag, die kan veel, veel slechter beginnen. Voor jou, Vincent. Ik sta weer die doen. Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Het is exact 7 uur en mooi weer. Charlotte Kroon. Goedemorgen acht verenigingen gaan naar de Raad van State om de beslissing van staatssecretaris de Moor aan te klagen over alleenstaande asielzoekers. Een ander legt heeft op het laatste moment nog een toptransfer geregeld. Torgan Nazar heeft een contract voor drie jaar. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zeven andere verenigingen gaan naar de Raad van State. En ze doen dat tegen de beslissing om tijdelijk geen opvang meer te geven aan alleenstaande mannen die asiel aanvragen in ons land. Staatssecretaris de Moor besliste dat vorige week omdat er te weinig plaats is voor die mensen. Tine Klaus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt het onwettig, onmenselijk en een gevaarlijk president. Het is heel duidelijk dat hier alleenstaande mannen geviseerd worden die sowieso al vier maanden gemiddeld moesten wachten voor ze een opvangplaats kregen. Bovendien, deze regering is al duizenden keren veroordeeld. Als deze instructie passeert, wordt het een, een gangbare praktijk van de huidige regering om de wet naast zich neer te leggen. In de komende twee weken zou de Raad van State hierover uiteindelijk een beslissing moeten nemen. Door een stroompallen, beter, zullen in het Antwerpse Stuyvenbergziekenhuis ziekenhuis geen operaties meer zijn tot aan de sluiting. Dat is over elf dagen. Gisteren was er een kortsluiting aan een grote generator en sindsdien draait alles op een noodnet. Maar er is te weinig tijd om alles te herstellen, omdat het ziekenhuis verhuist naar het nieuwe Cadix ziekenhuis in Antwerpen. En dat heeft gevolgen voor de patiënten, zegt de woordvoerder. Dit betekent dat tot en met de geplande verhuisdatum, dus die 18 september, dat er geen operaties meer zullen plaatsvinden en ook geen medische beeldvorming. En daarnaast zullen we ook geen nieuwe patiënten meer opnemen. Maar het is wel de bedoeling dat de spoeddienst daar blijft werken kunnen nog altijd spoedpatiënten opvangen. Als blijkt dat die toch een operatie of medische beeldvorming nodig hebben, dan zullen die worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op om meer te vaccineren tegen corona en ook extra goed op te letten. De WHO ziet dat in bepaalde regio's in het Midden-Oosten en ook in Azië het aantal doden stijgt en in Europa zijn er meer opnames op intensieve zorg. De WHO vreest dat te weinig kwetsbare mensen nu gevaccineerd zijn op dit moment. Het Belgisch en Europees Kampioenschap Wakeboarden in Beernem van komend weekend die kunnen niet doorgaan. Er zijn blauwalgen ontdekt in het water en dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Nog snel een andere locatie vinden voordat BK en EK is niet gelukt en de organisatie is erg ontgoocheld, zegt Wouter de Schrijver. Een honderdtien tiental wakeboarders die geschreven waren van 16 verschillende landen. De beste landen waren Zuid-Afrika en uh, Israël. Niet alle kosten zijn voor ons, maar er zijn wel een paar kosten voor ons. Dat we eigenlijk zelf zaal alles van onze eigen opbouw enzovoort gedaan hebben. We weten niet heel goed waar we er mee moeten omgaan. Omdat dat, uh, ja, iedereen was zeer gemotiveerd. want ook heel veel medewerkers duidelijk die er aan mee gingen Dat is gewoon zeer jammer. Topvoetballer Torgan Hazard heeft een contract getekend bij Anderlecht voor drie seizoenen. Hij speelde tot nu toe bij Borussia Dortmund en de transfer is toch opmerkelijk, vertelt Bert Sterks. Het gebeurt gewoon niet elke dag dat een rode duivel terugkeert naar de Belgische competitie en zeker niet als hij nog maar, tussen aanhalingstekens, 30 jaar is. Torgan Hazard heeft meer dan 200 wedstrijden gespeeld in de hoogste Duitse voetbalklasse maar kon zich alleen in zijn eerste seizoen echt doorzetten bij Borussia Dortmund onder meer door blessures en hij zou er na dit seizoen einde contract zijn. Dus Anderlecht rook zijn kans. Een tiental jaar geleden trokken de Brusselaars al aan zijn mouw die hij nog bij Zolte Waregem speelde. Nu lukt het dus echt om hem binnen te halen. Wat meteen ook betekent dat Anderlecht een topspeler rijker is en de verwachtingen na de voorbije transferperiode een pak hoger komen te liggen met eerdere inkomende namen als Ritz, Schmeichel, Dolberg en Delaney. En op de US Open tennis heeft Carlos Alcaraz zich geplaatst voor de halve finales. De Spanjaard had in zijn kwartfinale weinig problemen met de Duitser Alexander Sverjev en won in drie sets, 6-3, 6-2 en 6-4. In de halve finales speelt hij tegen de rust Daniel Medvedev. Die schakelde zijn landgenoot André Rubioff uit. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Je hoorde het daarnet al van Charlotte. Het Antwerpse ziekenhuis Stuivenberg kan geen operaties meer uitvoeren. Tot aan de definitieve sluiting door die stroompannen. Wat er dan wel kan en hoe het verder moet met het ziekenhuis, dat vertel ik je om half acht. En in Mechelen vind je op 200 locaties postkaarten over mentaal welzijn. Onder meer bij apothekers. De stad wil de drempel verlagen voor mensen op zoek naar psychologische hulp. Zonnig tot 30 graden en dat ook de komende dagen. Meer nieuws uit je buurt in de app van Veertien Nieuws. Donderahochtend hoe druk is het vanmorgen Mona uh, we beginnen eigenlijk vrij rustig met eerder gebruikelijke ochtendfiles op de binnenring rond Brussel. Een kwartier van Groot Bijgaarden tot het viaduct van Vilvoorde. Verderop in Sint-Stevens woluwe we wel uh, even uitkijken. Daar blijft de rechterrijstrook dicht door een ongeval, maar geeft nog niet al te veel file. Richting Brussel files tot 7 minuten tussen Wilrijk en Aartslaar op de A12. Op de E314 hetzelfde, van Aarschot tot Holsbeek. En nog eens op de E429 in Halle. Richting Antwerpen, dan 10 minuten bij, vanaf Massenhoven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 Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. De Corazon van Mingdeville. 9 over 7, het was nog niet warm genoeg, zeker. Donderdag 7 september, goedemorgen. Dublin! Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het heeft allemaal te maken met de Omega-blokkade. We nou, gehoord van de Omega-blokkade? Nee. Ik ook niet. Gisteren begon uh, weerman David Dinnenhout erover. Dinnenhout? Dinnenhout? Uh, don't know. Dinnenhout? I know. I know. Right. Dus, uh, de genau, dat is echt. Dus de omega-blokkade. gaan straks even aan Jacot, onze weervrouw, vragen wat het precies is en of we echt een hittegolf krijgen ook. De ping. Dus vandaag kun je een koffiemachine winnen als je heel snel ping in de app van Radio 2 duwt. En mm -hmm. dit is geen ping, dat was een biep. Dus die, die, die telt niet. Maandag, ja. Kim, Charlotte, mm -hmm. lieve luisteraar, dan heb ik jou nodig. Niet alleen jou, maar welke je hele buurt Begin maar al na te denken. Kijk even rondje van. Oh, mijn buurt, hoe zit dat? En hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat niet? We gaan er iets mee doen. Vanaf maandag is dat allemaal. En dan moeten we live naar een collega in Vilvoorde. Want dit wil je zien en horen. Goedemorgen, dag DJ Annrijme. Hallo, goedemorgen. Ja, ik had je bijna, had je bijna niet herkend met al dat zweet op je gezicht. Wat is dat zeg? Oh. Ja, ik ben aan het lopen, hè, Peter. Heb, jij uh, niet? Oh, oh, rustig. Er heeft iemand de middelvinger opgestoken op, uh, op Radio 2. Zo zijn we oh, niet, hè? Om tien, uh, tien over zeven. Dan al zo agressief. Ja, ja maar dan, ja, dan ben ik wel nog altijd licht agressief. Maar het is daarom ook dat ik ga lopen. Ik wil jullie heel even meepakken naar het zicht. Kijk. Oh, wauw. Heel Ja, het is heel mooi. Oh. Schitterend, hè? Tussen de groene velden ben jij aan het lopen. Ja, ja. En ik ben ook de hele tijd achter mij aan het aankijken. Want ik had gisteren een podcast gehoord over de Mayesmoord... En ik had toch een klein beetje ja, een niet zo heel goed gevoel. En ik was blij dat de zon opkwam. Want ik denk de hele tijd, de joggers vinden de lijken. En ze worden vermoord in het maiesveld. Maar dus, Anneke, ja, Anneke, Anneke, het is 11 het is over zeven. We moeten niet over maïsmoorden beginnen. Wat, la, kijk naar leuke ja. dingen. Er zijn leuke, leuke series op Netflix. Doe dat toch niet? Ik heb een, ik heb een, ik heb een hert gezien. Ja? Ik en heb vanmorgen een hert gezien. Hij was Samson er ook bij. Helemaal energiek, hè. He? Ah, ja, in Vilvoorde zijn er ook herten. Maar Ik ben niet in veel aan het lopen, ik ben ergens anders. Ik ga niet zeggen waar ik aan het lopen ben, want die is ook nog altijd maaïs. Voor <lacht> <lacht> je het weet gebeuren. Maar kijk, om maar te zeggen, zelfs de Radio 2-DJ is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Lekker aan het joggen. Hoe voel je je op dit moment? Ja, nu een beetje buiten adem, maar eigenlijk, Peter, ik heb de test gedaan. Ik zei tegen mezelf, als het nieuw seizoen van en Daan begint, ga ik een uur vroeger opstaan. Want het is zo druk, ik kreeg niks meer geregeld in mijn leven. Ja. En nu, kijk, ben ik al drie kwartier aan het joggen. En Omg, kinderen gaan het nog goed slapen, bezig. Maar ik vind dat de max uit je bed komen is de moeilijke. Ik heb twee keer gesnoest. Maar toen dacht ik, allee, godverdomme, dat bed uit. En kijk, nu ben ik hier. Maar zie je hoe schoon. Het is prachtig. Ik zit er ook aan te denken om nog een uur vroeger op te staan. Dat stond er rond half drie. Oh, ja. We gaan het even bekijken. <lacht> ja, en dan, dan, dan zie je ook niks. Dat is een beetje onhandig. Zeg, Anne, zo meteen zit je met Daan alweer op een prachtig bedrijf dat goed bezig is. Welk bedrijf doe je vandaag? Ik ga naar Signify in, uh, in Assen. Dat is dicht bij mijn thuis. Dus daarom dat ik ook kon gaan lopen. En Daan, is zit al in Italië. Die is al geland in Italië. Oh, die is op de, op de fiets. Die is ja, die gaat kijken. Die, die is niet zo sportief, hè. Ja, oké, dat is goed, maar goed. Dat is niet zoals een rem, die al drie keer gaan lopen is. Zodat. Zometeen, Anzonderdaan dus, vanaf 10 uur live op Radio 2. Geniet ervan. fijne ochtenden. Dag. The Rolling Stones, Mick Jagger, is 80 jaar. En ze gaan een nieuw album uitbrengen in oktober. Gisteren hebben ze het voorgesteld en er hoort een nieuwe single bij. Wat vind jij ervan? Angry 80. Ze klinken nog altijd Rolling Stones. YEAH! is van overtuigd. Het wordt een gigantische hit. Sowieso. Back to the Roots. Angry van de Rolling Stones. Lutgarden ook. Goedemorgen. Ju, toch één woord. Geniaal. Groetjes van Lutgarden. En ook uh, Devin Baston. De Stones blijven tijdloos. Mick eeuwig jong. En dan Dimitri. Moet dit nog, Mick? Ja, dan krijg je dat weer natuurlijk. Ja, het is nooit voor iedereen goed. Goeie song. Goed gedaan, mannen.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 Voor wie liever meteen mee is, is er ook nog wang. Dat is onbeperkt internet, mobiele data, bellen en sms'en. Nu met 15 euro korting per maand, één jaar lang. Meer info op telenet.be .de. Radio 2 stelt voor. De spektakelmusical Red Star Line. Wij gaan trouwen in Amerika! Echt wereldklasse. Het is Dat was alsof wij er middenin zaten. Top. Fantastisch. Alle info op radio2.be Onderweg naar een etentje met vrienden? Dat is hop op de bus...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 Punto, punto. Punto. Punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. 19 over 7. goedemorgen Frike de Bijzer uit Passendalen. Hallo, goedemorgen Frike, allemaal. Ja. Frike vertel eens, hoe is het weer in, in zonnebeken op dit moment? Uh, ja, te weer zonnig. zonnebeken altijd zonnig. Altijd zonnig. Oh. Altijd. Altijd? Maar ja, een <lacht> beetje promotie. Nee. Je hebt gelijk. Maar ik zie ook, is heel mooi, je dochtertje Rosalie, twee jaar. Die heeft een zwembadje in de tuin om af en toe af te koelen. Je haalt er af en toe toch ook uit? Uh, ja, <lacht> maar mijn man heeft daar daar niet bijna verdronken. <lacht> Oei, hoezo? Uh, we waren het aan het vullen en, uh, met, met een emmer. Ja. En uh, op het moment dat hij kijkt en papa zegt, kreeg ze die emmer op haar hoofd. Dat was geen goede timing. Oh, oh, oh, oh. Toch mee opletten met papa die Papa is een beetje van een tough love. Ja, dat had echt verkoeling nodig. Uh, frieke, we gaan jouw dag goed maken. Je gaat hetzelfde ja. doen vooral, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt één letter van het antwoord Vul aan en als je drie juiste antwoorden geeft, dan win je die exclusieve ook. Speel snel en pas en als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de P. Heel Vlaanderen speelt mee met jou. Welke P is een kleurrijke boetseerklei voor kinderen waar elke ouder zot van wordt? Play-Doh. Welke Q is vraag in het Frans? Question. Welke R noemen ze de Rodenbachstad? Welke S vertel je als je iets verklapte over een serie en is ook een stoer auto-accessoire? Ah oh ja, een, een... Ja, ik weet het niet. Oh, hey! Dit oh. oh. wordt een lastige. Even overlopen. De P, een kleurrijke boetseerklei voor kinderen waar elke ouder gek van wordt. Je zei Play-Doh. We zochten eigenlijk plasticine, maar ik denk Play-Doh is een merknaam. Er kan je merknaam. ook gek van worden. Het is ook, ja, het is, het is eigenlijk dat soort dingen. Ik ga het goedkeuren. De Q-vraag in het Frans was question. En dan goed geraden, inderdaad. De R, de Rode was Roeselaren. punto. punto. Hoe oh, dat je die laatste niet had, zeg. De S, als je iets verklapt over een serie, ook een stoer auto-accessoire, was een spoiler. Maar, ja. hé, hey, drie benen, hè. Goedemorgen, morgen, ook eens benen. Als je denkt, ik kan het ook, en ik had die laatste ook gehad, App nu, punto, punto, in de app van Radio 2. Dag, Frikke. Ponto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Van Hansen. De zon is aan het opkomen. Het is prachtig weer. Reë die Anne Rijmen gespot heeft. Opstel om een keer hoorde je dat net. En je hoorde ook dat er een probleem was in Leuven, want daar was stofzuiger Barry, de robotstofzuiger, was ontsnapt. Er is goed nieuws over. Nieuwsflash. Botstofzuiger Barry uit Leuven is teruggevonden. En oh. ontsnapt ja, in de buurt van het Stapelhuisplein, omdat de eigenaar de deur had laten openstaan. Barry was zijn eigen leven gaan leiden, de straat gaan poetsen of zo, maar is teruggevonden. Uh, maar waar precies, weten we nog niet. In de redactie van Radio 2 Vlaams-Brabant zoekt dat uit. Oh, maar Je hoort er alles over. Barry is back. Yes. Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Mooi. De Omega-blokkade, wat zou dat in godsnaam kunnen zijn? Weervrouw Jacob, die weet dat. Goedemorgen, weervrouw Jacob. Hallo, goedemorgen. Ja, misschien ja. toch even eerst over dat weer. Het ziet er prachtig uit. Blijft het zo? Ja, absoluut. Het wordt zelfs iets te prachtig. Misschien uh, 31 graden vandaag. Het is uh, werkelijk een, een record alweer voor vandaag. Um, en dat betekent dat we morgen eigenlijk nog maar 25 graden moeten hebben om officieel te spreken over een hittegolf. Uh, want dit is de derde dag op rij met temperaturen boven de 30 graden. Ja. Uh, dus het, het gaat waarschijnlijk wel van dat zijn. Want ook morgen uh, ziet er heel zonnig uit met 30 graden zelfs. Dus uh, als we vandaag de 30 graden niet halen... Dan Misschien wel morgen. Uh, maar uh, vandaag sowieso opnieuw een zonnige, droge dag. Uh, niet zo heel veel wind ook. En dus die 31 graden. Uh, vanavond en vannacht zakt het kwik naar een 12 à 18 graden. En blijft het ook helder. En dan morgen dus opnieuw die 30 graden. Lokaal zelfs 31 graden. Dan uh, zaterdag en zondag houden we het nog eventjes vol met temperaturen. Boven de 30 graden. Maar dan vanaf maandag begint het toch stilletjes aan te kwakkelen. Is er kans op onweer? Uh, en op dinsdag zou het voorbij moeten zijn. Oké, okay, maar de omega-blokkade, wat heeft dat met die ja. hittegolf te maken? Wel, um, het feit dat het dinsdag voorbij is, dat is trouwens al die omega-blokkade omega die opschuift dan. Maar ik zal misschien beginnen met de omega-blokkade die er nu nog staat. Uh, nu, weet je hoe de letter omega eruit ziet beter? Daar moeten we misschien bij beginnen. Ja, dat is zo twee platte strepen en dan zo'n uh, zo cirkel er, erover. Een hè? cirkel, ja. voilà. En die cirkel die plakt nu volledig over ons land. Ah. Um, dat is een hoge drukgebied dat daarin zit, dus dat betekent heel stabiel weer. Uh, in dit geval, ja, we zijn nog dicht bij de zomer, dus veel zon. Uh, warm weer ook. Uh, maar die, die uh, cirkel, of die, of die stukjes cirkel, daar rond begint die omega-blokkade af te zwakken. Uh, en daar is er heel veel wind. Uh, en nu die omega-blokkade gaat nu nog even stabiel blijven staan. Die staat daar ook al een tijdje. Maar die gaat in de loop van volgende week beginnen opschuiven. Waardoor mm -hmm. er bij ons dus ook meer wind gaat komen. Meer uh, kans op neerslag, op onweer. Uh, en dat is op dit moment ook het geval in Griekenland bijvoorbeeld. Waar ah. er heel hevige regen is. Zij zitten op dit moment aan de rand van die omega-blokkade. Uh, want op, op dit moment, ook okay, ja, die omega-blokkade is, is zeer groot. Die gaat van bij ons tot helemaal aan de Baltische kust. Oh. Uh, vandaar dat Griekenland er, er nog net afvalt uh, en daar nu de gevolgen van ondervindt. Oké, okay, dan blijven we er nog een beetje onder zitten. Dankjewel. Alsjeblieft. En dit is perfect voor een zonnagedactie. Bart Peters en al zijn lepels. Lepeltjes gewijs, Het is twee voor half acht. Goedemorgen.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 die ping nog komen eigenlijk? Misschien straks zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Acht verenigingen gaan naar de Raad van State om de beslissing van staatssecretaris De Moor aan te klagen. Het gaat over alleenstaande mannelijke asielzoekers. Ze krijgen tijdelijk geen opvang en de verenigingen noemen dat illegaal. En Anderlecht heeft op het laatste moment nog een toptransfer geregeld. Torgan Azar heeft een contract getekend voor drie jaar. Dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Door een kortsluiting zullen er geen operaties meer plaatsvinden in het Antwerpse ziekenhuis Stuivenberg. Nooit meer, moet ik zeggen, want elf dagen vroeger dan verwacht binnenkort sluit het ziekenhuis definitief. Er worden ook geen nieuwe patiënten opgenomen en medische beeldvorming is onmogelijk. Gisteren was er een onverwachte pannen aan een grote dieselgenerator, maar bij de reparatie ontstond er een nog grotere kortsluiting. Wat dat betekent voor patiënten in het ziekenhuis nu, vertelt Tom van den Vreken van Zet. Geplande operaties en beeldvorming zullen sowieso worden uitgesteld, want tot en met de 18e gaat dat daar niet meer lukken. Als er ingrepen zijn die dringend moeten uitgevoerd worden, dan zullen die uitgevoerd worden in een andere site. De patiënten die zijn opgenomen, dat zijn er een negentigtal, die moeten zich geen zorgen maken. Die liggen veilig op de verpleegafdelingen en die afdelingen draaien op wat heet de normaal stroom. Dat is dus niet de noodstroom, maar de normaal stroom. Ze krijgen daar ook alle nodige zorg. De spoeddienst zou voorlopig blijven werken. Het Stuivenberg ziekenhuis sluit op 18 september en wordt vervangen door het nieuwe Kadex ziekenhuis op het eilandje. In Zwijndrecht hebben duizend mensen een politiek debat gevolgd over de geplande fusie met Bever en Kruijbeke. 220 waren fysiek in een zaal aanwezig en 740 volgden het achter de computer. Alle partijen uit de gemeenteraad kwamen hun standpunt verdedigen. Het debat verliep rustig, al zijn deze inwoners niet per se van mening veranderd daardoor. Ik vond het debat heel duidelijk, maar ik miste iets. Eigenlijk de emotionaliteit van een fusie. Ik ben wijzer geworden met de voor- en de nadelen van de fusie. Maar langs de andere kant, dat je een aantal gezegd hebben die voor de fusie zijn, die maken feitelijk waanideeën. Ik denk niet dat iedereen genoeg geïnvormd heeft. De finesse die zit veel dieper. Hè? Bij Financiële toestand bijvoorbeeld, de meeste mensen weten niet hoe dat er juist in zit. Op zondag 17 september mogen de inwoners van Zwijndrecht ouder dan 16 via een volksraadpleging laten weten of ze voor of tegen die fusie zijn. De stad Mechelen wil mentaal welzijn meer bespreekbaar maken en ook mensen doorverwijzen naar de juiste organisatie voor gepaste hulp. Daarom zijn er postkaarten die nu ontworpen zijn met alle info daarover. Die worden verspreid op 200 locaties in de stad van apothekers tot welzijnsverenigingen. Er is een breed aanbod in Mechelen, maar dat is soms nog te onbekend, zegt Schepen van Welzijn, Gabriella De Francesco. Dat niet iedereen een glitter en een glamour leven heeft, of niet altijd, of dat dat ook niet hoeft... Zoals meer dat wij dat eigenlijk in de kijker zetten, zoals meer dat mensen misschien toch wel denken van ah ja, ik kan erover spreken met anderen en er zijn eigenlijk wel wat hulpmiddelen om eigenlijk ja, mijn verhaal kwijt te kunnen. Het aanbod bestaat zeker, maar we merken toch uh, dat ofwel de drempel heel hoog is om er naartoe te gaan of uh, dat het eigenlijk gewoon onbekend is. Er is hulp, maak er gebruik van, praat erover. Het weer heb je nog van mij te goed. Het wordt een zomerse zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en het weekend blijft zo. Meer nieuws uit je buurt in de app van 14 Nieuws. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. De zon is op. Tot zover het goede nieuws en dan de problemen. Ja, die zijn er ook bij vandaag. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten langzamer rijden van Itre tot Halle. Verderop sta je een half uur in de file van groot tot het viaduct van Vilvoorde. Hinderen ook op de buitering in Halle, want daar staat een defect voertuig op de oprit en je kan daar moeilijk voorbij. Wie naar Brussel wil, die houdt best rekening met een kwartier file vanuit alle richtingen. Dat is vanaf Semst, van Tieltwingen tot Winkselen op de E314, want in Winkselen staat een defecte vrachtwagen op de afrit waar je moeilijk voorbij kan en dan nog een kwartier bij richting Brussel vanaf Everberg en vanaf Jezus Eijk. Naar Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven, dat doe je op de E313 en je vertraagt 10 minuten op de Antwerpsring ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy tunnel. De ping, het is een ding. Als je de ping hoort ergens in een song op Radio 2... ...dan app je heel snel ping naar onze app... ...en dan kan je misschien vanmorgen toch een koffiemachine winnen. Gisteren bij David in Spits op Radio 2 was er iemand, en die had het eigenlijk ook goed gezien, en je vraagt dan altijd, waar heb je de ping gehoord? Ah ja, in het liedje van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Um, die man had het even anders begrepen. Geniet nog even mee wat er gebeurde gisteren. Ja, ik heb net de ping gehoord. Waar precies? Uh, in Ronselen. In, ja, want daar woon jij en daar heb jij die ping ja, gehoord. Ja. ja, Maar ik bedoelde, waar? Ergens in het programma. In Ronselen, in Blankenbergen, in Zonnehoven, Het maakt niet uit, als je maar op Radio 2 hoort. Misschien straks al.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 I will survive van Gloria Gaynor. En die is letterlijk uh, hippie, hippie, hoera. Lang zal de leven in de Gloria. Ze wordt 80 jaar vandaag. 80, wat een Maar van de regio nog lang geen tachtig, die Margot van de regio. Maar vooral op zoek naar na de opvolger van de Smurfetaart. Er waren heel veel mensen die dachten van, ja, het wordt misschien een gargameltaart of een Barbie-taart. Nee. Ze staat intussen ja, op de bakermat waar de Smurfetaart is uitgevonden... Margot, ja, vertel eens, waar sta je en wat gaat er gebeuren? Ik zie vooral een bakkerij daar, ja? Ja, ik sta in Bakkerij Briers in münster want hier heeft bakker, bakker Carlos voor het eerst de nieuwe taart, de eerste bakker in Vlaanderen ooit, die de nieuwe taart heeft gebakken. En je ziet hier voor mij twee dingen staan, wie meekijkt via VRT1 of via de Radio 2, die ziet de Smurfetaart, dus de eerste uitvinding, gigantisch populaire taart, wereldberoemd eigenlijk in Limburg, en, en, en de Antwerpse kermp en Vlaams-Brabant, maar hier staat ook een stolp. En daaronder staat de nieuwe uitvinding van Etienne. Etienne, ik ga de eer aan jou laten. Je mag de stolp eraf trekken en uw nieuwe creatie onthullen. Drie, twee, één. Wolventaar. De Wolventaar. De Wolventaar. Ja. ja. Ik zie hier, als ik er naar kijk, een mooi chocoladelogootje met een wolf op. Uiteraard veel slagroom en chocolade, Etienne. Maar wat zit er van binnen allemaal in? Een gerezen deeg. Het is een streekproduct van een siroop van vier vruchten. Peren, appelen, kersen en pruimen. Dat klinkt gigantisch heel lekker. Van de streek hier, van Haspengouw en Sint-Truiden en de omgeving. Ja heel, lekker. ja, heel lekker. Ik wil er bijna al mijn tanden in zetten, maar ik wil eerst nog een paar dingen weten van u. Waarom een wolf? Waarom een wolventaart? Omdat ik van dieren hou en dat de wolf een van de mooiste dieren is die in de natuur rondloopt. En die zorgt voor zijn kleine wolfjes uh, natuurlijk komen er veel in opstand omdat ze hun geitjes verliezen, maar ze kunnen gratis hun omheiningen afspannen. Dus subsidies krijgen ze van de regering. En de meesten moeten het maar doen. Hè. De wolf is toch vrij van in de natuur rond te lopen. Ja, de, ik wou net zeggen, de, de, de, taart, de smurfetaart die is gigantisch populair. Bij die wolventaart zou daar misschien nog een beetje discussie over kunnen ontstaan, omdat hij niet zo populair is. Maar misschien kan het een verzoening brengen tussen mens en wolf. Ja, dat is mijn bedoeling ook, uh, de verzoening tussen mens en wolf. En dat iedereen op deze wereld kan blijven bestaan. En daar ja, geen betere manier om dat te doen dan met een taart. En er gaat ook een opbrengst naar de wolf. Voor het uh, welkom wolf uh, van Jan Loos. Die een, uh, zorgt dat de wolf kan blijven bestaan, ook in België. Hij zit over heel Europa. Dus uh, waarom zouden we die man niet steunen? Dat iedereen tevreden is. Dat de wolf bestaat. Ja, dus per verkochte taart gaat er ook een, een deeltje van de opbrengst uh, naar de wolf. De, bakker, de eerste bakker ooit in Vlaanderen die die taart heeft mogen bakken, die staat hier ook bij. Carlo, is het een fijne taart om te bakken? Ja, het is een heel fijne taart om te bakken. Er zit van onder een laagje crème-pudding. Daarop die uh, wolvenspijs. Ja. En daarop dan die laten we dan afkoelen. Dat is meegebakken. En dan komt er slagroom op met die chocolade, dus Heel lekker. ja lekker. De droom van elke bakker. En ik denk ook de droom van mezelf. Ik ga hier een lepeltje pakken en ik ga gewoon in het midden van de taart... Dat is oh. helemaal oké. Okay. In het midden van de taart... Oh, kijk. De oh, de slagrommel. Oh, je moet het Kijk, ik ga het meemaken. ze nu proeven... Mmm, lekker. Mm. lekker. Lekker, lekker, lekker. Ja. Mijn mond zit even vol, maar ze is gigantisch lekker. Echt wel. Het is, ja, het is ook een vakman. Hè. Dus ja. Het kan alleen gemaakt worden bij de ambachtelijke bakker. Uh, we gaan niet naar Warenhuis of andere zaken. Uh, we blijven bij de ambachtelijke bakker, waar ik al 50 jaar bewerk. En dat is mijn standpunt dus. Dat standpunt en ik sta er volledig achter, want het is gigantisch lekker. De Wolventaart, dus Peter en Kim. Heel goed, heel goed. Vind heel ik lekker, het. ja. Lang leven de bakker, lang leven de Wolventaart. Ja, ik, ik heb wil, wel wolvenspeis iets... gehoord ook. heb je echt er van. Etienne, die wil, graag, etienne die wil heel graag nog de groetjes doen aan alle ambachtelijke bakkers, waar ik jaren, vijftig uh, jaar plezier aan gehad heb gehad. En uh, ja, dat is mijn kostwinning geweest. Ah, voilà, kijk, dat is bij deze is de dan ook geboord. Kan, dus... Ja. <laughs> Dat wil die heel graag nog zeggen. Peter en Kim. <laughs> is bij deze gebeurd, de boventaart is gelanceerd. Dankjewel. Maar gewoon van de regio. Het dus gaat er toch eentje mee brengen. Het is agrader. Huh. Boventaart. Rauw. It's a ook belletjes, maar er zijn een paar mensen die ping geappt hebben in de app van Radio 2. Het is leuk als je even Sinterklaas mag spelen in september, maar wie o oh wie Hou je telefoon klaar? Want de radio belt. We zitten in Vlaanderen. Denken we. Hallo. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik alstublieft met Peter van de Radio hier? Ah, nee, Els. Elsana. Elsana, dat is lang geleden. De. Ja. ja, Elsken, Elsken, Elsken. Proficiat. Waar woon je precies Els? Dan kunnen we dat noteren ook. In mol. Mol, zie je zo. Heb je ja. ook last soms van uh, de mol? Goh. Nee, toch niet. Ja, het is wat. Ja, ik zit met een mol in de hof. Het is daarmee vandaag. Oh. Maar vooral Els jij wint een koffiemachine, want je hebt exact de ping gehoord bij Bruno Mars. Geniet ervan! En belangrijk, koffie. Met melk, zwart of een beetje suiker. Haha, Goed zo. Morgen, morgen, ja. Dag Els. Ken jij ah. Els persoonlijk? Nee. Dat leek zo. Je was Ooit zo familier van Nee, ken, ja. Dus de band smeden met de luisteraar. Oké, okay, nee, maar dan ben lang. ik zeker dat het uh, allemaal correct verlopen is. Ik moet dat een beetje in de gaten houden. Voor de administratie... Rechtsteurwaarder. De heb... Ja, ja. Hm? Ik denk dat ik ze niet ken, maar... maar je weet... zei dat is lang geleden. Misschien ja. Misschien in de jaren negentig. <lacht> je weet dat nooit. <lacht> Want na acht uur, lieve luisteraar, is er heerlijk bezoek van Steven van Herwegen. Die heeft een programma gemaakt over de jaren negentig. En heel simpel, ik gooi het even naar jou en ook even naar de mensen hier... Als ik zeg, de jaren negentig, eerst waar je aan denkt, Kim? Oh, uh, ik was een... een Eén woord. Mari uh, Marina. Marina. Marina. Eén woord, Charlotte, de jaren negentig? Flippo's. Ah ja, ja. Flippo's. Maar ja. Ah ja, juist. Flippo's. Jipzakker. Maar ik denk wel aan heel veel, want dat is eigenlijk mijn favoriete periode. En eh, wel, dan ga je ook uh, Steven van Herwegen, die gaat je helemaal gek maken. Dat is mijn favoriete man. Nee, waar. Er, uh, uh, er is nog iets waar je totaal niet mee bij stilstaat. Dat hoor je na acht uur. En waarom dacht Steven van Herwegen dat ik met een Afrikaanse vrouw was getrouwd? <gijnt> Dat is een crazy verhaal. Jullie kennen dat verhaal niet? Nee. nee. Ik ken het hoor maar sinds, sinds gisteren, maar ik ga het straks vertellen. Oké. Okay. Dus lieve luisteraars, de jaren 90. Eén woord, deel het gerust even. En dit is nog net van de jaren 90. Het kwam uit in 1999. En het is nog altijd zo'n fantastische song. Eentje van bij ons, No en and Ron. left me out And there's no one here that I want to change her for But I was good for her Still she says she don't know who she adores You're better off without Sir Raymond, not me Cause we were good for you Still you say you don't Go Wrong van Nova Star. Christophe van Kerkhoven uit Lokeren. Die kent de jaren 90 van Zino en Judy. Wat waren Zino en ja. Ja, ja. En Judy? Geklede, hè, ja, ja. Ik heb dat nog. Ja, wel, ik was dus een marine. Dat waren zo van die leren jasjes met opzichtige letters op. Heerlijk was dat. Amai. Kim en Peter, goedemorgen. Benny Verlinde uit Antwerpen. De jaren 90, mijn eerste Honda Civic. Wat ja. van, die, van die gekke auto's had ook, goedemorgen, morgen. Peter en Kim. En als je ooit vragen wat herinner je van de jaren twintig? Camille, sowieso mm -hmm. magie. Is ook het belangrijkste uit de jaren 90. De geboorte van mijn dochter Lisa in 1995. Een fijne dag uit Deurne Zuid. Ook voor jou een fijne dag, lief. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer. De zomer is gedaan, het nieuwe schooljaar komt eraan. Maar eerst naar FNAC. Maak je hele gezin klaar voor een geslaagd jaar. Van de nieuwste laptops tot de mooiste rugzakken. Je vindt het er allemaal tegen de beste prijs. Woehoe. FNAC. Met een frisse blik terug naar school. Genieten begint in een stijlaarts badkamer. Schat? Ja, wat is het? Maak is een handdoek. Oh, maar lieveke. We zijn hier wel in de showroom, hè? Ah oh ja, maar ja, het zijn toch open badkamerdagen? Oh.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 Prachtige ochtend, maar waarom dacht Steven van Herwegen altijd dat ik in de jaren negentig met een Afrikaanse vrouw getrouwd was? Goed verhaal, na acht uur. Elke dag, telk Radio 2. En hier is uit 2023 met Charlotte Kroon. Goeiemorgen. Acht verenigingen gaan naar de Raad van State om het probleem aan te klagen dat er tijdelijk geen opvang is voor alleenstaande mannelijke asielzoekers. En Torgan heeft bij Anderlecht een contract getekend voor drie jaar. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zeven andere verenigingen stappen naar de Raad van State. Ze doen dat tegen de beslissing om tijdelijk geen opvang te geven aan alleenstaande mannen die in ons land asiel vragen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor besliste dat vorige week omdat er te weinig plaatsen zijn. Klaus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt dit onwettig en onmenselijk. Er is een groot verschil tussen de facto opvangplaatsen tekort hebben, wat al heel erg is, maar daar u officieel beleid van maken is echt wel een heel groot verschil, want het betekent dat je moedwillig als land een discriminerende maatregel neemt die een bepaalde groep uitsluit en benadeelt ten opzichte van een andere. en Het is gewoon een cynisch en onwettig beleid. In de komende twee weken zou de Raad van State hierover een beslissing moeten nemen. Door een stroomstoring zullen er in het Antwerpse Stuivenberg ziekenhuis geen operaties meer zijn tot aan de sluiting. en Dat is over elf dagen. Gisteren was een generator uitgevallen en tijdens de herstellingswerken is er een zware kortsluiting ontstaan. Sindsdien draait alle op een noodnet. Maar er is te weinig tijd om alles te herstellen, omdat het Stuyvenberg Ziekenhuis net verhuist naar het nieuwe KADIX-ziekenhuis op het Antwerpse eilandje. En dat heeft gevolgen voor de patiënten, zegt de woordvoerder. Geplande operaties en beeldvorming zullen sowieso worden uitgesteld, want tot en met de 18e gaat dat daar niet meer lukken. Als er ingrepen zijn die dringend moeten uitgevoerd worden, dan zullen die uitgevoerd worden in een andere city.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 De Wereldgezondheidsorganisatie roept op om meer te vaccineren tegen corona en ook goed op te letten. De WHO ziet dat in bepaalde regio's in het Midden-Oosten en Azië het aantal doden stijgt. En in Europa zijn er opnieuw meer opnames op intensieve zorg door corona. De WHO vreest dat te weinig kwetsbare mensen nu gevaccineerd zijn. In ons land begint half september een nieuwe vaccinatieronde. Ons land kan geen f 16 leveren aan Oekraïne. Dat zegt de chef van het leger, Michel Hofman. Niet alleen zijn de toestellen helemaal aan het eind van de levensduur, ons land heeft ze de komende jaren ook zelf nog nodig, zegt Hofman. De toestellen die we hebben komen echt tot het einde van hun, van hun levensduur. Ze zijn eigenlijk al meer dan twintig jaar ingezet in allerlei theaters, structureel. En eigenlijk is het ondenkbaar om, om die toestellen nog te leveren aan Oekraïne, terwijl dat we ze eigenlijk zelf nog nodig hebben. Ja. Benelux luchtruim, de NATO luchtruim die we moeten bewaken. De Verenigde Staten gaan intussen granaten met verarmd uranium leveren aan Oekraïne. Het is onderdeel van de 1 miljard extra hulp die de Amerikanen gisteren aan Oekraïne beloofden. De wapens kunnen gebruikt worden op Amerikaanse tanks. Afgelopen nacht heeft Rusland opnieuw verschillende drones neergehaald, onder meer vlakbij Moskou. Topvoetballer Torg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 weer zijn landgenoot Rubioff uit. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Zwijndrecht hebben duizend mensen een politiek debat gevolgd over de geplande fusie met Kruibeke en Beveren. Over tien dagen volgt daarover een volksraadpleging. En hoe moet het nu voort met de patiënten in het Antwerpse ziekenhuis Stuivenberg? Nu daar geen operaties meer kunnen gebeuren. Een opnamestop is en ook geen medische beeldvorming mogelijk. Dat ontdek je straks in ons uitgebreide regio-nieuws van half acht. En dat kan natuurlijk nu ook al in de app van VRT Nieuws. Het weer dan nog zonnig tot 30 graden en dat duurt dan zeker tot zaterdag voldoende drinken en drinken meenemen als je van plan bent om in de file te gaan staan bij dit weer. Het is echt heel druk. Bijna 300 kilometer file zie ik hier. Vertel eens, Mona. Ja, met weer een lange files op die binnenring rond Brussel. Langzaam rijden tot 10 minuten van Itre tot Halle. Verder op 3 kwartier golven van grond tot Tervuren. Wat hinder op de buitenring? Eerst bij Groenendaal, verderop in Halle, want daar staat nog altijd een defect voertuig op de oprit waar je moeilijk voorbij kan. Richting Brussel aanschuiven tot 20 minuten vanaf Aalst, Zemst, vanaf Bertum en vanaf Overijssen. Op de E314 naar Brussel gaat het moeizamer. Daar verlies je een half uur van Tieltwingen tot Winkselen door een defecte vrachtwagen. Die staat op de afrit en je kan er moeilijk voorbij. Richting Antwerpen een kwartier bij vanaf Haastonk, ook in Sint-Job vanaf Massenhoven. En op de E19 tussen Rumst en Kontig. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En dan vertraag je nog 10 minuten op de Antwerpse ring naar Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trickso.x.be. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hé, hé, hé. Een van de leukste artiesten uit Nederland heeft in de jaren 90 een enorme hit gescoord. Annoek. Als je die ooit nog eens live kan zien, zeker aanraden, absoluut. Dit is nog eens met Nobody's Wife. Zeg goedemorgen allemaal.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 Cary You better not be Cause it ain't the first time That a man goes insane When I start In a bed alone, flying high in the sky when you needed my shoulder, you're like a stone hanging around my neck. See, I've been looking for a bridge, my backseat. I gotta see what I. Dus er wel uh, zes kinderen ver. Hoeveel heeft hij er? 10? veel. Uh, oh, Anouk, ja, dus ja. goed. Lekker bezig hoor. Anouk, het is tien over acht. Goedemorgen, het is donderdag. Hey, hey, hey. Goedemorgen. Morgen. Je donderdag begint. 7 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we afstevenen op een hitte hoofd. Zou zo maar kunnen: veel graden, meer dan 30. En maandag, ja, dan hebben we jou nodig. Even heel hard. En jouw buurt je maar al na te denken. Maar vooral als we zeggen, de jaren negentig, wat denk je dan? Wat was dat dan? Dat, we, dat ik er nooit van gehoord. Zino en Judy. Ja. Een kledingmerk. Dat, dat was voor Johnny's en Marina's. Er was nog iemand, de Lambada. Maar de Lambada was nog net, net 89, blijkbaar. Ze met heel veel muziek. Maar daarom hoor je hier gezellig bezoek vandaag. Steven van Herwegen die komt mee ontbijten. Hij heeft een nieuw programma vanaf vanavond op VRT1. De jaren 90 voor tieners. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, dat jij zelfs de jaren 90 overleefd hebt. Ja, inderdaad. Dat waren mijn tienerjaren. En. Uh, ja, dat waren de jaren van de eerste kerk. Eerste pint, eerste kus, eerste slow, dat soort dingen allemaal. Ja. Eerste kater, eerste gebroken hart. Ja. En was je een puber? Ja, dat viel wel mee. Ik had een zus en ik merkte dat hij toch zwaarder puberde dan ik. Dus misschien ja. is dat gewoon eigen meisjes, ik weet het niet. En wiens hart heb jij gebroken dan in de jaren <lacht> Van Mijn moeder natuurlijk. <lacht> <lacht> dat was het eerste hart dat breekt. Wacht, je, begint over, je begint over je moeder. Ik, ja. Het is een lang verhaal, maar we moeten het er straks over hebben. Okay. Want Steven en ik hebben, hebben lang op, uh, op hetzelfde bureautje gezeten. Ja. Okay. In de tijd van CatNet. En ik weet dat... Het moet dat daar zijn, een dolle moe, moe geweest zijn. Was ja. zo, dat was zo, ja. was hij heel veel over zijn moeder bezig. Maar dat is voor straks allemaal. De jaren negentig. Want er is ook een goed verhaal. Waarom dacht Steven van Herwegen dat ik in de jaren negentig getrouwd was met een Afrikaanse vrouw? <lacht> hebben jullie al enig zo? Ja. Nee, maar ik ben wel nee. heel benieuwd. <lacht> ja. Dus een gokje. Jij waarom? had toen toch al een vrouw, of niet? Ja, ja, ik had, ja, ja tuurlijk. Ik had drie kinderen ook. Uh, in Heeft India. hij je gezien met een Afrikaanse vrouw? Nee, nee, nee, nee, nee, jij nee, nee. nee. een gokje? Nee, geen gokje. Nee, we gaan het straks allemaal vertellen. Maar uh, de belangrijkste dingen om tien over acht. Mijn gedacht, mijn gedacht. wie je <middels> <middels> <middels> <middels> <middels> Wij we <middels> weten het al, hè? Ja, ja. duidelijk. Mijn ik. mijn gedacht. Het is zo ja, toch? Maar, het is maar ja. vooral, het is ook niks racistisch voor alle duidelijkheid. Hoe meer dat jullie lachen, hoe meer dat ik denk... Ah, oh, dat gaat zo slecht vooral zijn. Ja. Ja. Het is lieve, heel herkenbaar. Lieve luisteraar, je mag mee discussiëren over een gedacht. Van Steven van Herrenwegen, ik ben zeer benieuwd. Wat is jouw gedacht van morgen, Steven? Ik zou willen pleiten voor het feit dat we stoppen... als we niet meer weten wat tegen elkaar te zeggen... te praten over het weer. Bij de bakker, op de tram... Er is een stilte, komt een loodgieter iets repareren, er valt een stilte. Ja, kunt u verwarmen? Ja, ik kan me verwarmen, want het is namelijk warm weer. Dus daar heb ik het mee gehad, dus ik zou eigenlijk willen voorstellen, in plaats van te vragen van zeg, wat vinden van het weer, hoe is het met u? Is het zonnig? Is, het, is er regen in uw hart? Dus dan, dan connecteren we gewoon iets beter. Oké, okay, wat een goed plan. Ik ben, ik ben wel voor eigenlijk. Ik heb ooit eens gelezen, iemand gaf een tip, vraag me af of jij het niet was in een interview, die zei van, waarom vragen we niet aan iemand van, uh, wat? is het beste boek dat je ooit gelezen hebt. Maar goed idee. Ja. Oh, Kim, kijk naar allemaal. Ja, maar ik was zo aan het denken. Ja, dat, dat, er wordt ook heel veel, maar heel veel over het weer gesproken in de supermarkt. Ah, dus ja. echt elke ja. dag, je weet ochtends, je kijkt naar buiten, het heeft gesneeuwd, oh boy, heel de dag over die sneeuw. Het heeft geregend, oh, het is nat. Het, het is zonnig, oh, te warm. Dus, maar het voelt ja, wel lekker Je kan op, toch niet ja. aan elke klant vragen, en, goed boek. <lacht> ja, nee, het zou moeilijk zijn. Wat vraag jij dan bijvoorbeeld? Om, om die gaten op ja, te vullen. Ik denk dat, dat het weer dat, dat er misschien ook wel eens van komt. Maar met mensen die je echt goed kent, ga je natuurlijk wel vragen, hoe is het, Safa? Dat, ja, dat gaat wel, ja. Maar inderdaad, zo, small talk, uh, hoe los je dat op? Deel misschien even in de app van Radio 2. Eén, wat vind je ervan? En twee, hoe zou jij de gaatjes vullen? Goedemorgen, dit is Meteorzie, laat ons een bloem. Daar heb je toch alles uh, altijd over te vertellen, die mensen, altijd wel iets. Altijd. Het is intussen 14 over acht. Steven van Herdewegen bij ons. Kijk rust mee in de app. Dit is een lied voor de mensen van morgen Dat morgen de mensen er nog mogen zijn En dit is een lied voor de kinderen met zorgen Voor wie heel het leven een feest door te zijn Dromen van later Dansen in het vuur de het uur. Dus laat ons een bloem en wat kruis dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Het hakt en het breekt en het voort door de bergen. Het maakt elke heuvel gelijk met de reuzen van nu lijken morgen maar bergen vooruit gaat vernield wat er gisteren nog stond. Dromen van later, dansen in het vuur. Morgen, dat morgen de mensen er nog mogen zijn. Dus laat ons een bloed. Laat ons een bloem. Ja, heel duidelijk gedacht van Steven van Herwee hier bij ons intussen in de show. Vat nog eens samen, Steven. Wat was jouw gedacht vanmorgen? Wel, ik vind als we mensen ontmoeten en we weten niet meer wat zeggen, moeten we stoppen met beginnen over het weer. Maar wat doe jij dan zelf? Wel, ik probeer altijd iets te weten te komen. Hoe stom het ook is, uh, als ik uh, mijn loodgieter vraag ik okay, wat is het gekste huis waar je al geweest bent. Of, uh, en dan zeggen die bijvoorbeeld, ah ja, uh, ik heb eens een lavabo weggetrokken en de kat was zoek al een maand en de kat bleek gewoon onder de lavabo dood te liggen. Dus, Kijk, van, ik krijg je ah, een mooie had verhaal. Had hij nu gewoon gezegd van zegt, het is toch warm, dan had ik nooit dat verhaal te weten gekomen. Mooi binnengekomen van Serge Hansens ook, uit Schoten. Zij, zei, als we beginnen over het weer, antwoord ik filosofisch dat dat de essentie van het leven is. Je wordt nat en je droogt op. Oh, dat, zo zeg. Is, op, op. Ik vind dat een beetje ah? gekke filosofie, Sterge. Ja. Maar het mag natuurlijk. Ja, je droogt toch op. <lacht> nee. Ook mooi. Gwendolina van Kerk. Super tip, uh, meneer Steven. Hoe is het in jullie hartje vandaag? Groetjes en ik wens jullie heel veel zon in jullie hart toe. Kijk, krijg je krijgt wel meteen heel diepe gesprekken. Ja, we zouden het weer kunnen gebruiken als metafoor om het over onszelf te hebben. Hè? Schijnt de zon in je leven vandaag? Is het wat bewolkt? Maar als je dan, zo een, als je dan een, een verhaal terugkrijgt van iemand die heel ziek is en die het heel lastig heeft, ja, die niet toch... zag aankomen ja, dan uh, kan je die troosten door daar even mee te praten en te luisteren, dat is helend voilà. ja. Dus... ja, dat hoort er toch bij Ja, want Anita Kijpers uh, die vraagt dat ook want er wordt ook vaak over uh, ziektes gepraat je vraagt daarna hoe is het en dan beginnen de mensen over hun pijntjes ja wel, dan zouden we kunnen zeggen, we zetten daar een timer op. Dus ah, ja. maximum 45 seconden klagen over knieën, arthrose. Over kleine pijntjes, hè. Uh, ja, Grotere pijntjes, ja. Ja, maar dat kunnen je dan apart eens vooraf spreken. kan je rekken, hè. Ja. Ja. Wacht tot dat je zelf 50 wordt, dat is het verhaal. 18 over 8, heel mooi bericht binnengekomen van Sofie. Dat had te maken met een misverstand waar ook iets, iets moois kan uitkomen. Hoor je over vijf minuten bij ons.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 Me wrong. Het is 23 uur morgen. Morgen, morgen. Bij ons Steven van Herenwegen heeft een nieuw programma. De jaren 90 voor tieners. En Helga Braham, die is dolblij. Die is heel blij. Ze zegt: Ik ben zo blij dat er een vervolg komt op de jaren 80 voor tieners. Want ik heb mij daar echt mee geamuseerd. Ah, en Steven doet dat fantastisch. Uh, en Steven, je hebt ook gelijk. Allee, het is een echte fan eigenlijk. Ik neem vaak de trein. Ik heb daar al veel interessante mensen leren kennen. die wel wat meer te vertellen hebben dan uh, enkel ding over het weer. Kijk. Op de ja. trein, ja, vind ik altijd zo moeilijke. Zie zo soms mensen die, die andere mensen aanspreken? Ja, vind ik ook zelf een moeilijke. Uh, ik word s morgens precies ook graag gerustgelaten. Ja, ja, ja, ja. Deze... Langs andere kant is het ook wel leuk als je dan echt even over die, die, die, die moeilijke grens stapt van awkwardness. Ja. Is het is altijd wel plezant om toch even met iemand te babbelen. Sophie van de Winkel uit Loken, die had nog een mooi verhaal. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Je kan soms de gekste gesprekken krijgen. Hoe is het bij jou gebeurd? Vertel eens. Um, ik sta aan de kassa met mijn ribbetjes en mijn spekfakkels en uh, de jongen voor mij zegt, ah, ga je barbecuen? Dus ik antwoord gewoon, oh, nee, dat is voor mijn mond. <laughs> Goed antwoord, ja. En ben je er verder blijven dus ja. mee praten? Ja, ja. Ik wist uiteindelijk dat er dan uh, kok was in een nieuw restaurant. En uh, dat er een belastingsbrief had van 8000 euro. Oh my. Uh, yeah. <laughs> ja. en, uh, maar ik heb dan ook nog beter geconnecteerd met hem. Want ik ga volgende week ons vlees gaan voorstellen bij het restaurant. Oké, okay, en intussen oh. zijn jullie Kinderen ja, ja. en zo Ja, prachtig. <laughs> ja, maar het is wel veel. Ik vind dat wel straf dat je op zo'n korte tijd, dat vind ik ook zo straf, er zijn mensen die op korte tijd heel hun leven meteen vertellen. Ja. Maar je vindt dat niet erg, Sofie? Nee, ik ben daar al gewend van op het werk. Ah, oké. Okay. Ah, wat doe je van werk toch? Ik werk in onderhouds op Puienbroek. Ah, op die manier. Dus mensen komen spontaan dingen vertellen. Kijk, dankjewel, ja. Sofie. Een heel fijne ochtend bij ons, hè? Ja, voor jullie ook. Da -da. Maar vooral, waarom? Dacht Steven van Herwegen in de jaren negentig dat ik getrouwd was met een Afrikaanse vrouw? Ik ben heel <lacht> los ons. Geef het aan. Nee, we gaan het pas geven uh, na half negen. nee. Dat hebben ook al Nog eens, het heeft niks met uh, racisme nee, of dat soort dingen te maken. Het nee, dus nee, nee. is heel woke allemaal. Ja. Ja. Mooi verhaal. Oké. Okay. Spannend, hè? Goh. Het is misschien zo een zo kleine spannend. tip. Jut, jut, jut. Oh, <lacht> Goeie tip. Nee. To see you later,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 Riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing around.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 Shotgun van George, Eswell. We waren bezig over het weer onder andere. Het is fantastisch weer vandaag. Maar vooral Steven van Herwegen bij ons. Die vindt van, we ja, voortdurend praten over het weer om gaten te vullen. Daar moeten we toch mee stoppen. Zo. Johan Tupke die woont in Middelkerk en is al 23 jaar. Weerfotograaf. Ja, dan ja, voor dan is het belangrijk haar. natuurlijk. Ja. Dat is weer iets anders. We hebben nog een Aaron Bouchier uit Stekenen. Aaron, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Jij plaatst fantastische maatkasten. Maar wat gebeurt er bij jou als je bij de mensen komt? Uh, de mensen beginnen spontaan heel veel leven te vertellen. vooral oudere mensen vooral. Ja. Die zien dat waarschijnlijk uh, niet zoveel mensen niet meer voorbij komen. En als die ons dan zien, dan is dat een hele dag over een onkel of over kleinkinderen. Of... Is dat, het, is, het is een ja. beetje schattig, maar het is ook wel schrijnend. Ja, snap dat het ook wel vermoeiend is. Ja, hè. Maar kijk, ja, dat ah, het is echt uit eenzaamheid, toch? Het mm, ja. is trouwens een, een heel ja. goede podcastreeks op Radio 2 van Evi Grijjaard, waar het onder andere over eenzaamheid gaat. Ja, dan, dan hoor je verhalen waar je zegt van... Klap me een keer over het weer, dat gevoel. Aron geniet van Radio 2, fijne ochtend. Ja. Dank u wel. Waarom dacht Steven van Herrewegen dat ik het had dus met een Afrikaanse vrouw? Dat hoor je niet zometeen, wil het nieuws uit je buurt. En Charlotte natuurlijk. Goedemorgen... Maar de piloten van Ryanair gaan opnieuw staken. Ah. Daarover hebben we het op 10 en 15 september. Er zal enkel hinder zijn op de luchthaven van Charleroi. En de piloten eisen nog altijd meer loon en betere werkomstandigheden. Het is al de vierde keer in twee maanden dat ze staken bij Ryanair. En de Wereldgezondheidsorganisatie roept op om meer te vaccineren tegen corona en goed op te letten. De organisatie ziet dat er in Europa meer patiënten op intensieve zorg liggen. Maar in ons land begint halverwege deze maand een nieuwe vaccinatieronde. Wat is het nieuws uit jouw buurt? Dat uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Er zullen nooit meer operaties plaatsvinden in het Stuyvenberg ziekenhuis in Antwerpen. Die beslissing is genomen na een zware kortsluiting die onherstelbaar blijkt, amper elf dagen voor de definitieve sluiting van het ziekenhuis. Er worden ook geen nieuwe patiënten opgenomen en medische beeldvorming in het ziekenhuis is ook onmogelijk. Meer uitleg door Tom van de Vreken van ZNA. Geplande operaties en beeldvorming zullen sowieso worden uitgesteld, want tot en met de 18e gaat dat daar niet meer lukken. Als er ingrepen zijn die dringend moeten uitgevoerd worden, dan zullen die uitgevoerd worden. In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 De stad Mechelen wil mentaal welzijn beter bespreekbaar maken en mensen ook doorverwijzen naar de juiste plekken en personen voor hulp. Ze hebben daarom een postkaart laten ontwerpen die wordt verspreid op 200 locaties in de stad van apothekers tot welzijnsverenigingen. Ook folders en affiches, want er is een breed aanbod in Mechelen, maar dat is soms nog onbekend en de drempel is te hoog voor veel mensen. Dat moet veranderen, vindt schepen van welzijn Gabriella de Francesco. Dat niet iedereen een glitter en een glamour leven heeft, of niet altijd, of dat dat ook niet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 Maak er gebruik van, praat erover. Deze campagne van de stad Mechel is eigenlijk een voorloper van de tiendaags van de geestelijke gezondheidszorg, begin oktober. In Antwerpen moet de eerste fase van de werken aan de buitenkant van de Sint-Andrieskerk eind dit jaar klaar zijn. Onder meer de toren en de glas-in-loodramen worden beschermd tegen de weersomstandigheden met een extra laagje glas. En dan volgen ook de noord- en de zuidkant. Maar begin 2025 moet de volledige renovatie achter de rug zijn. En Schepen voor erediensten Tom Meus wil bekijken of daarna ook de binnenkant van de Sint-Andrieskerk kan worden aangepakt, al is dat minder dringend. Eerst de buitenkant, eerst uh, dat helemaal uh, aanpakken, kost al handenvol geld. Uh, en nu gaan we met de, met de kerkfabriek kijken uh, welke dossiers we indienen, ook bij Vlaanderen, want het is, allemaal, het is een monument, hè, dus ik heb er ook subsidies voor. Dus gaan we kijken wat we, ja, hoe ver we kunnen springen langs binnen, maar dat zal ook nog een werk van, uh, van jaren zijn. Het weer dan nog, en dat is me wat. 30 graden vandaag, droog en zonnig. En dat weer houdt aan ook de komende dagen, vrijdag, zaterdag, zondag. En tot begin volgende week. Meer nieuws uit je buurt en hoe die kerk eruit ziet, ontdek je in de app van Veertien Nieuws. De problemen op deze donderdagochtend wel een boel, zeg. Je kan meekijken op de kaart in de app van Radio 2. Daar zie je een paar rode lijntjes. Vertel eens Mona, wat betekenen die? Ah, dat betekent een lange, dikke file. Ah, jou, ja, ja. De... ja. inderdaad. En eentje zie je zo op de E314 van Lumenaar Genk. Daar verlies je meer dan een half uur tussen zolder en hout halen door een ongeval. Ook de binnenring rond Brussel, die kleurt mooi uh, rood. Langzaam rijden van Itter tot Halle En verder op 40 minuten file golven van Grootbijgaarden tot Terfuren. Een half uur file rijden, dat doe je ook op de buitenring van Waterloo tot Saventem. Richting Brussel tot 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst en vanaf Mechelen-Zuid. Op de E314. 14 van Tieltwingen tot Winkselen 40 minuten bij. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de afrit waar je moeilijk voorbij kan. Een half uur aanschuiven nog vanaf Bertum naar Brussel en een kwartier vanaf Overijse Naar Antwerpen dan ook een half uur vanaf Massenhoven op de E19 grote hinder tussen Mechelen-Noord en Kontig. Daar verlies je een half uur door een ongeval op de linkerrij en een kwartier bij op de E17 vanaf Haastonk. Wat vertragen op de Antwerpsring naar Gent tussen Berghem en de Kennedy-tunnel en vandaag ook een probleem op de R4. Dat is de rond Gent, van Destelbergen tot Zwijnaarden. Daar is in Mech Melle liever de weg deeltelijk versperd door een ongeval en sta je een kwartier in de file. Dag oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelfgemaakt? Veel beter, verse aardbeien. Goh. Van de Hoogstraten, hè? Ja, dan is het goed. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten,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 zodat je begrijpt wat er echt op het spel staat en jezelf kan beslissen. Denk niet in stemhokjes. Lees nu de standaard voor 4 euro per week via standaardbe actie Jij wil uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merken Mania bij Media bij Mediamarkt. Let's go! En kies je favoriet uit al onze topmerken, nu bij Mediamarkt. Zeg, heb jij die nieuwe auto van Emma gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ja, ja. een Toyota hybride, hè? Nee. Ja. En nu is de hele tijd van... Ah, oh, en die verbruikt veel minder. Oh. Nee, nee, nee. En zoveel minder CO2. Nee, nee, nee. Die heeft groot lot gewonnen zeker. Ja, natuurlijk. Dat kan toch niet anders. Toch niet? Hm? Want bij Toyota vinden we dat iedereen moet kunnen overstappen op een hybride zonder meer te betalen. Daarom heb je in september bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be Toyota. .be. toyota. Think about it. Matteo Bocelli stond al vaak met zijn vader op het podium. Maar deze keer komt hij voor het eerst solo naar Antwerpen. Matteo Bocelli op zaterdag 7 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Meer info en tickets op gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. Everybody look around, cause there's Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Van de Wistars zeker 20 voor 9. Goedemorgen, morgen. Dus, waarom dacht Steven van Herwegen dat ik in de jaren 90 met een Afrikaanse vrouw was getrouwd? Steven is hier, heeft het programma gemaakt, uh, de jaren 90 voor tieners. Ja, we werkten toen samen voor de VRT. Klopt. Toen ook de BRTN. Ja. Voor Ketnet. Ja. Uh, we gaan er misschien nog even een stukje laten van, van zien, want we waren toen op televisie. Studio Ket was de voorloper van Karrewiet. Ja, het jeugdjournaal van toen. En Steven en ik die hebben dat uh, even gepresenteerd. Dat hoorde, uh, dat klonk, en zag er zo uit. <lacht> Peter, heb jij ooit al eens een blauwtje opgelopen? Ja, Steven, ooit, ooit, ooit, ooit heb ik eens mayonaise gemorst over een uh, jurk van een meisje. En ze werd blauw van woede. <lacht> Ja, dat, uh, dat soort niveau was het Ik merk wel dat wij de enige zijn hiermee lachen ja, echt... Waarom uh, zijn jullie dan gestopt? Dat is een lang vraag. Dat, ja. dat moet je maar even googlen. Het, ja. is, het programma is afgevoerd wegens redenen. Wij We waren te stout. Maar uh, waarom, dat vind je online terug. Het is dat. Maar als wij zeggen de jaren negentig, dan, dan zeg je ook onder andere het begin van, van CatNet. Daarom gezellig bezoek bij ons. Maar ja, je ziet foto's van, van ons tweeën. Wow. Ja, het lijkt wel of jij plastische chirurgie hebt gedaan. Hoezo? Dat ja, ik weet het zo, niet, he? jij hebt echt een ander gezicht. Maar ja. Vinden jullie niet dat uh, mannen ah, beter worden met de leeftijd? Ja, ja, ja. En Charlotte, ja. En ik, is dat toch absoluut het geval, ja, absoluut. hè? absoluut. Peter, ja, het leek alsof je een Jullie zoenen elkaar. Peter wordt ja, ja, Dat waren de 90's. Dat waren, waren pioniers, hè? Nou, we kunnen blijven kijken naar die foto's, maar we moeten niet overdrijven. Absoluut. Ook. Want, um, ja... Oh, het stopt ermee. Gelukkig is het radio, hè? Maar jouw waarom? stem was ook helemaal anders. Ja, ik, zat, ik was ook jonger, hè, dus ik uh, zat ook een beetje hoger. Ja. Maar vooral, waarom dacht Steven van Herenwegen dat ik in de jaren 90 getrouwd was met een Afrikaanse vrouw? Mag ik het vertellen? Je mag het vertellen. Ja. Stel ons niet teleurkoos. Dus wij, wij deelden een bureau. We zaten pal tegenover elkaar zoals we nu zitten. En ja, overdag bereiden wij het programma voor. En dat was de tijd dat de GSM net bestond, maar dat hadden we nog niet helemaal. Ik denk niet dat we wel een GSM hadden. Nee, vaste radio, uh, vaste telefoon. Ja, dus we hadden vaste telefoon, in de redactie. En Peter was op dat moment jonge vader. Hij had drie jonge meisjes. Ja. En hij. Um, belde een paar keer per dag toch met, met de mama van zijn kinderen om, om te horen of alles oké okay is want het waren hele lange dagen als wij moesten presenteren en ik dacht ik leuk dat hij dan even checkte ja nee nee nee Peter een fantastische papa was heel bezorgd dus hij tuned regelmatig in maar ik dacht ik had zijn vrouw nooit ontmoet ik dacht dat hij getrouwd was met een Afrikaanse vrouw omdat als hij zijn vrouw belde dan zei hij altijd de kikke <lacht> <lacht> en ik dacht ah, zijn vrouw weet de kikke <lacht> Maar dat bleek achteraf gezien gewoon een lokale bevestiging ik van het. Ik ben het, het ja. is Peter, de papa van je kinderen En de kiké, kiké. Zei jij dat echt ja. altijd? Ja maar, ja, maar dat is dialect Dus ik kom van waarschoten en daar zeiden van Als je zei van, ik ben het, met kegge. Ja, maar het is, kiké. met is Met En doe je dat nog altijd? Ja, ik ben niet meer samen met de mama ja, van Ja, maar als je bijvoorbeeld naar jou, je moeder belt of... of ja, tuurlijk. wel. bent kek, hè. <laughs> Veel mensen doen dat, hè? dus bellen en zeggen... Ja. bent de kick? Ja, uh, ah, ja, niet anders. <laughs> ja, is maar de jaren 90, de verhalen komen binnen van Nina van Borsel. Goedemorgen, Nina. Goedemorgen, Peter. Ja, jij mag nog even een verhaal delen uit de jaren 90 Vertel eens. Uh, wel, in de jaren negentig, uh, in 1997, namelijk, was het popconcert van Michael Jackson in Oostende. Juist, Ja. En uh, dus iedereen, dat was overrompeling van fans, dus iedereen die zondag naar ons tende, onder andere ik ook. Ja. En, uh, en dan stond er al propvol tot samen een keer melden dat Michael Jackson niet kwam, omdat Lady D gestorven was in een ja. tragische accident. Dus iedereen teleurgesteld naar huis. Maar uh, dan drie dagen later, op 3 september dan, ging de show wel door. En ben je daar naartoe geweest dan? Ja, ik ben er zeker naartoe geweest. Maar dat was dan met, uh, in het voorprogramma Ging er normaal iemand anders verstaan, maar die groep was dan bezet. Mm -hmm. En uh, dat was dan met Get Ready. Oh, oh, ja. get ja. oh die, waren, die waren zo groot. Mijn nee, liefde ja. voor jou is die. Oh, jongens toch. Ja, ja. Waarbij dat er niemand, niemand luisterde of keek naar die Hasmo. Oh. Dat vond oh, ik dan persen en oh, werden. Oh, jammer oh. ja. Ja, want... dus, uh, ja, dat was eigenlijk. Uh, Hele op En het verhaal van Get Ready werd nog erger, want zij mochten zich toen ook niet outen. Klopt. ja. ja. Dus uh, voor nee, de meisjes nee. moest iedereen moest geloven dat die ja. jongens voor de meisjes waren. En dat was er een boekje dat hun knopen deed. Dus zij zijn eigenlijk Niels Willis geout. Dat is ja. hun plan helemaal niet. De joepie, denk ik zelfs. Van, nee, ik denk dat het een, een gayblad was dat hen uiteindelijk heeft geout. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En ze zongen dan over Marjolein en zo. Ja, ja. ja. dat was Heer. helemaal Heer. gedaan. Het is gelogen, hè? Zal ik Allemaal ook zijn? Nee, hè? Nee, maar kijk, dankjewel uh, Nina. En kijk vanavond vooral, want uh, het is om maar kwart voor negen ongeveer op ja. de RT1. na thuis. Zullen we diep nog eens spelen van, uh, van Get Ready? <lacht> ja, zalig. graag ja tuurlijk waarom niet ah ja ik dacht het ook wel ja we gaan hem ook spelen als we het hier vinden natuurlijk Deep van Get Ready anders zien we dan... het wel hè uh, liever niet ja je hebt zelf nog gezongen ook ja dat is waar dat is juist dan moeten we het misschien uh, niet ik had meer ook lopen. een boys bij in de ja. jaren 90 maar daar gaan we eh? niet over hebben ja. hoe heette die ook alweer Spring Spring juist voorloper ja, ja. van Spring ja goedemorgen dit is Get Ready nog alleen vooruit. Zo voor je team om te zien. Get Ready. Get Ready zeer, zeer 90 hoor. Goedemorgen, morgen. Dat zal ze ook zien in de, de jaren 90 voor tieners, denk ik, Steven van hij Zeker en vast, het gaat erover, ja, ja, een van de hypes van de 90s. Sowieso, hè? Ja, de, de meisjes kwamen in massa's daar naartoe. Gigantisch, echt hysterie, ja. En vooral, er is iets, en dat was ik vergeten, ik heb de eerste aflevering intussen gezien, absolute aanrader. Er kwam iets, iets in voor, begin jaren 90 hadden wij de varkenspest. Klopt, ja. Crazy verhaal. Ja, ja inderdaad, in Wingenen breekt er varkenspest uit. Hm. En om een heel lang verhaal kort te maken, binnen de korte keren wordt bijna heel je gaat heel West-Vlaanderen in quarantaine. Ja. Wij kennen het dankzij corona, maar toen was er een soort varkensquarantaine. Hoe was dat eigenlijk? Want er zitten heel veel jongeren in de reeks ook die dan kijken met de ogen van nu naar die gebeurtenissen. Wat vinden die daarvan van zo'n dingen? Ja, zijn best gruwelijke beelden, omdat er toen een miljoen varkens zijn geslacht, preventief. Mm -hmm. um, en aangezien de slachters niet konden volgen, werden miliciëns. Toen was er nog oh. legerdienst ingeschakeld. Dus jonge mannen werden verplicht om ja, gezonde varkens... Uh, ja, de doden en dat zijn, dus die, die tieners zijn er inderdaad echt niet goed van en dan denken van ja het milicien kan wel tegen niet zo. Uh, ik heb de beelden gezien, we gaan ze ook even tonen en laten horen, uh, luister even mee wat deze milicien vond van het feit dat hij die varkens moest afmaken uh, het was gewoon gruwelijk iedereen stond er al vanaf de eerste tien minuten met tranen in zijn ogen soms viel de elektricutie uit was er geen stroom en zo gebeurde het al eens: dat er ook levenden in de draaimolen werden gegooid. Allee. In Tennegaan waren we normaal, normale sfeer. In teruggaan is er geen woord meer gezegd. Ja, jongen, pittige dingen. Ook dat waren de jaren negentig. Klopt, ja. Die, die, die man is, die heeft een robotstem, die anoniem gemaakt, omdat hij dus uh, verlegen was, om toe te geven dat hij emotioneel werd. Hij werd uitgelachen door die slachters van die miliciëns zijn hier emotioneel maar ze varkens moeten uh, doden. Ho Hopelijk was dat ook iets van de 90s en is dat nu ook beter, hè? Ja. Ik denk dat mensen vandaag veel meer, ook mannen, durven mm. hun emoties tonen. Ja. ja, zo kijken, maar twintig jaar of meer dan twintig jaar later. Uh, ik blijf met die foto's inderdaad in mijn hoofd zitten van, uh, van Ketnet. We gaan ze zo meteen even op uh, de website zetten. Ook, en op, hoeft niet, hoeft, dan hoeft niet. Dan kan iedereen meegenieten. <hums> op Instagram. Ik vroeg me nog af, wanneer maak je eens iets over de jaren 0 voor tieners en de jaren 70? Goeie vraag. Ja, ik denk, hoe verder je in de tijd gaat, terug, hoe interessanter. Ik denk, ja. jaren 60 voor tieners, de komst van de pil... Ik denk niet dat tieners zich kunnen inbeelden dat er ooit een tijd was ja. dat je dus naar bed ging, gewoon puur voor kinderen te krijgen. Is er reeks <laughs> <laughs> e al besteld intussen door VRT? Uh, nee, maar dat zou ik wel leuk vinden. Oh, en de Nilis is ondertussen ook al wel... Het jaar 2023 ja, is 23 ja. jaar geleden. Ja. Ik denk zo, de jaren 1850, lijkt me ook heel boos ja, om te maken. Jouw geboortejaar, interessant. Ja. <lacht> Dank je wel. Stelen van Herwegen vanavond te zien op VRT1, rond kwart voor negen naar Thuis op 1. <lacht> Hij is amper twee jaar jong. <lacht> er is ook een quiz op VRTnieuws.be over de jaren 90. Test je kennis. Dank je wel, Steven. Succes. Graag gedaan. Merci.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 Uit de jaren 80 dan nou weer, natuurlijk, van het goede doel. Intussen komen nog mooie reacties over Get Ready binnen. Ja, die zijn intussen, uh, zijn intussen ook gewoon 49 en ouder. Kijk En Take That the 90s. Vanavond op televisie, dus de jaren 90 voor tieners. En nu alle songs die je maar wilt. Met Benjamin in een kickstart. VRT Radio 2. Elke dag tent voor twee. dag telt voor twee. Optika Center Geniet dankzij de Audition aanbieding van Optical Center van 40% korting op hoortoestellen van de beste merken plus een gratis bril, zelfs met progressieve glazen. Optical Center is je optiek- en hoorspecialist en biedt de beste hoortoestellen aan de laagste prijzen in België. 40% korting op je hoortoestel en een gratis bril op sterkte. Kijk voor de vier winkels in Antwerpen op optical Actie geldig tot en met 31 december. Voorwaarden in de winkel.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 Les Miserables, de legende is terug. De musical die je moet gezien hebben. Het is een voorstelling die je pakt vanaf de eerste noot. Heel oprecht, heel ontroerend. Beleef deze nieuwe Vlaamse versie in het najaar van 2023 in Antwerpen en Gent. Ik ken eigenlijk weinig musicals die zoveel kippenvel van geven als Les Miserables. Je moet dit gezien hebben. Tickets op lesmiserables.live, samen met VRT1 en Radio 2. Hé, hey, jij daar. Ikke. Jij bent een ridder. Een ridder? Jij rijdt op uw stalen ros de Antwerpse stadspoorten tegemoet. Stalen aan, aan mijn fiets. Galoperend in de wind, helm blinkend in het zonlicht. Ja, ik zie er misschien wel wat ridderlijk uit, ja. De jongvrouwen staan voor u in de rij. Denkt u? Zeker. Koen en ridder. Maar nou, Kom ook slim naar Antwerpen. Download nu de Slim naar Antwerpen app en navigeer vlot naar de stad. Het Zandsculpturenfestival Middelkerken is dit jaar fabelachtig.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 De beste stap voor twee.